Als ik dat nu vertel, als ik daarop terugkijk, dan denk ik, wat was dat allemaal, weet je, wat is, allemaal? Ja. wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis en mijn naam is Rob Schaap. Vandaag praat ik met Evelien over leven, over lijden, over geluk, over boeddhisme, over maakbaarheid en over herstellen van de psychiatrie. Ik heb wel, en ik weet dat het ook wel voor andere mensen had, echt moeten herstellen van de psychiatrie ook. Dat heeft me best wel veel tijd gekost ik voelde me toen eigenlijk nog boerder. Nou, we hadden al het vermoeden dat we de zon op zouden zien komen. En het is nog steeds donker. Ja, het is zeker nog steeds donker. Ja, ja, ja, het is echt nog, denk, nog steeds donker. Ja. Uh, Evelien, dankjewel dat je er bent. Sorry, ik schopte je. <laughs> Maakt niet uit. <laughs> het is zo vroeg. Ik moet er ook overal <laughs> nog een beetje aan winnen. Uh, we gaan het hebben over uh, jouw herstel. Uh, want daarom heb je je ja aangemeld om te praten over wat jou is overkomen. En uh, hoe je daar bent uitgekomen vooral. Ja klopt. ja, klopt. Nou, gaan we dat proberen. Uh, moeten we ergens eerst maar eens beginnen met waar je last van had? Ja, nee, dat is goed. <laughs> <laughs> nou ja we, uh, Mijn verhaal begint denk ik eigenlijk... Um, ik ben uitgevallen tijdens mijn studietijd. Dat is denk ik het belangrijkste. En de hele aanloop daarna was... Of ja, daarnaartoe speelde er al wel altijd heel veel in mijn leven. In de zin van dat ik altijd al wel moeite had om nou, hoe zal ik het zeggen, op een zonnige manier naar dingen te kijken. Ik had een beetje een zware inslag en liep ook wel vaak vast in dingen. Maar in principe worstel ik me altijd daar wel een beetje doorheen. En uiteindelijk in mijn studietijd liep ik daar steeds verder in vast. Lukte het me steeds minder goed om, nou, om aan afspraken te houden, vroeg bij dingen op te komen dagen. Uh, Zoals nu, acht uur toch? Dat was een beetje lastig. Ja, nou, nou, nou, precies. Dat gaat nu heel prima, maar toen <laughs> ging dat niet zo. En uiteindelijk... Uh, ja, ben ik daar hulp voor gaan zoeken? Ben ik, ik had wel echt het gevoel van, er gaan dingen niet helemaal goed. En mij lukken dingen niet die andere mensen relatief makkelijk lijken af te gaan. Was het de eerste keer dat je dat merkte bij jezelf? Nee, ik heb altijd al wel, denk ik, met dingen geworsteld. Uh, maar het is natuurlijk altijd lastig te zeggen, waar komt het dan vandaan? Hè? Ik denk dat een deel zit een beetje in mij als persoon. Is ook een beetje mijn persoonlijkheid. Maar deel heeft ook wel te maken, denk ik, met... ...familiaire belasting en ook de manier waarop ik ben opgegroeid. Ja, en uiteindelijk kwamen die dingen denk ik vooral bij elkaar. Ik hmm. koos ook niet helemaal het gewone pad qua studie... ...want ik ging een duale studie doen, dus werken en studeren tegelijk. Dus ik was heel jong en toen ging ik al aan het werk. Oh, waarom deed je dat dan? Want de meeste mensen ja. gaan gewoon studeren. Ja, ja, weet ik, niet. ik wilde graag in het onderwijs werken. En uh, <tus> ja, toen kwam het op mijn pad dat er een soort van duale variant was... ...waar je, ik wilde graag in het VMBO-onderwijs... ...waar je meteen kon gaan werken en daarnaast ging studeren. En ja, ik weet niet, het leek me gewoon leuk, dus, dus ik ben het gaan doen. En was het ook leuk? Ja, ik vond, dat, op zich, ik vond de, de, het idee daarachter, dat was wel goed, zeg maar. Dat je meteen in de praktijk, ook als docent, aan de slag ging en niet alleen maar met de theorie begon. Ja. En dat is binnen het VMBO-onderwijs, denk ik, wel een belangrijke. En ik kwam daar via wat omzwerving, hoor, want ik had daarvoor al een jaar leraaropleiding Nederlands gedaan... Uh, ...vond ik ook leuk, maar ik vond die stages dus niet zo leuk... ...omdat dat dan op niet-VMBO-scholen was... ...en dat was toch wel een beetje mijn ambitie... ...dus ik ben toen gewoon gaan zoeken... Van, oh, maar, ja, wat kan... was dat jouw ambitie dan? Waarom, waarom sprak die VMBO-school je zo aan? Ja, omdat ik niet uh, toen ook al zeg maar... Uh, ...ik vind het leuk om na te denken... ...maar ik ben niet een heel theoretisch ingesteld mens zeg maar... ...ik vind dat leuk om dat te vertalen naar de praktijk... ...maar echt lessen gaan geven... ...en dan een uur dingen uit gaan leggen dat... Dus uh... hmm, je bent meer een aanpakker? Ja, ja. ja. en ik vond okay. die doelgroep toen gewoon heel leuk... En dat, je ook, dat het meer gaat om het, ook het contact met leerlingen en hun nou ja, verder helpen in een proces in plaats van alleen maar iets overdragen. Hm. Heel zwart-wit gezegd. Hè? Ja. Want natuurlijk doe je dat op een ander niveau, dus doe je dat zeker ook, maar op dat vmbo staat er misschien wat meer voorop. Ja. Dus zo ben ik daar een beetje ingerold en mee begonnen. En ja, uiteindelijk denk ik dat dat ook gewoon zwaar was en dat ik toen eigenlijk mijn eigen ja, kwetsbaarheden... Was hoe, oud per, hoe oud was je toen voor de duidelijkheid? 1920 ja, toen, het, toen ik dat deed. Dat is wel pittig. Ja, was wel pittig, Ja, ja. ja. En ik denk dat ik toen ja, veel werd geconfronteerd met mijn eigen kwetsbaarheden. Dus de dingen waar ik tegenaan liep. En die zaten dan vooral in ja, een stukje angstachtige klachten waar ik wel veel last van had. Maar dat had ik altijd al wel een beetje. En, en echt een beetje een donkere inslag. En ja, dat, dat stapelde zich een beetje zo op. En toen werd het voor mij in ieder geval steeds lastiger om ja, aan de verwachtingen van zo'n studie en een werk, et cetera, om daar aan te voldoen. En toen ben ik eigenlijk hulp gaan zoeken. Woon je op jezelf al? Ja, ja, ja ik woon ook okay. op mezelf. Ja, vanaf ik uh, 18 ben geloof ik. Ja, eerst in Arnhem en daarna in Nijmegen. En ook in Nijmegen uh, uh, werken op een middelbare school en dan in Utrecht studeren. Dus uh, nou, dat was... Wat uh, een gedoe. En dan moet je s'avonds daarheen? Moest je s'avonds naar Utrecht? om? Nee, uh... dat, was echt een, dat was een speciaal programma. Dus dan had je één keer, ja, ik weet, moet ik goed zeggen hoor, één keer in de maand volgens mij les of zo. Een lesdag in Utrecht... En dat waren dan allemaal met allemaal mensen... die in, door heel Nederland op middelbare scholen al werkten. En daarnaast oh. dus een vak deden. En ik deed dan omgangskunde. Omgangskunde? Ja, oh, ja. Wat is dat dan weer? Ja, dat richt zich eigenlijk vooral op uh, bijvoorbeeld sociale vaardigheden... Um, sollicitatietrainingen, uh, okay, zeg maar dat uh, soort lessen. Dus een beetje... Dat is belangrijk. Ja, ja, ja. zeker. Leuk, le ik vond het ook echt een leuke opleiding. Maar goed, uiteindelijk ben ik dus overal een beetje in vast gaan lopen... Nou, toen dacht ik, ik heb hier hulp bij nodig. Maar dat begon eigenlijk best wel... Uh, nou, gewoon met, uh, ik ga naar een uh, psycholoog. <coughs> maar uiteindelijk, ja... Hoe kom je tot zo'n stap? Want dat is ook wel iets wat uh, een hoop mensen die uh, ergens last van hebben... moeilijk vinden om te doen. Om echt de stap te zetten, ik ga naar een psycholoog toe. Mm, ja? Ja. Oh, ja? Nou, jij niet blijkbaar. Nee, ja, ik weet... Ja... Ik vond het denk ik toen... maar goed, het is natuurlijk ook lang geleden... dus ik kan niet helemaal terughalen hoe ik erin stond... maar ik vond het denk ik gewoon vrij logisch dat ik dacht... ja, ik loop tegen dingen aan en daar blijf ik een soort van in vastlopen... en ik voel me echt op een bepaalde opzichten niet goed... dus daar moet ik iets aan doen. Dat is misschien ook een beetje... dat zit er nu denk ik nog steeds wel in. Ik ben wel iemand die nou, in ontwikkeling wil blijven... en altijd ergens mee aan de slag wil gaan, zeg oplossing maar. oplossingsgericht uh, denk ja, ik ook. Ik niet... heb een probleem, ik wil het graag oplossen. Ja, ik weet niet of het een oplossing is... maar in ieder geval, ik ben graag in proces. Hmm. Oplossing weet ik niet zo goed, maar het proces in ieder geval wel. <laughs> ja, en toen, en toen heb ik me dus daar eigenlijk gemeld. En daar, ja, ik ben al vrij snel eigenlijk best wel tegen aangelopen. Van oké, okay, ik loop ergens tegenaan. Ik wil daar graag in ondersteund worden. Uh, maar vervolgens kwam ik heel erg terecht in dat alles wat ik zei geduid werd. Mm, dus, yeah. dus ja, ik, ik vond daar in ieder geval niet, zeg maar, bij die psycholoog de hulp die ik zocht. Maar op het moment dat ik dat aangaf werd er niet echt gekeken naar... oké, okay, maar wat is dan je vraag precies? Toen werd er meer gezegd van... nou, maar dan is het misschien het probleem groter. Dus dan moet je naar een andersoortige instelling. Oké. Okay. Ja, dus... <laughs> ja, soms denk ik ook wel eens van... hoe ben ik daar allemaal in terecht gekomen? Maar goed, <laughs> in ieder geval. Ik werd toen doorverwezen. En uiteindelijk um, ja, is er een heel observatietraject geweest. En daarna werd een, werd een opname aangeraden. Ja, en ik was toen... Een opname zelfs? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, en, en ik was toen sowieso natuurlijk een stuk jonger dan nu. En ik worstelde ergens mee. En ik zat, was ook wel... De, de positie is natuurlijk ook een beetje... Ik wil daar graag in ondersteund worden. Dus als zij zeggen dat dit goed is... Ja, ik was een beetje in de modus. Oké, okay, dan ga ik dat doen. Ja, ik ging ja, daar niet ja. zo veel diep over nadenken. Is wat nodig zijn, dacht je? Ja, ik dacht het zal wel heel erg met mij zijn. Dus <laughs> uh, nou, als zij dat zeggen... Ik weet wel dat ik toen al wel zo'n gevoel vaak had van... Gaat dit over mij? En dat ik ook dingen van mezelf teruglas. En dat ik dacht, ja... Gaat dit nou, het was zo'n interpretatie van heel veel dingen... en ik herkende mezelf daar niet altijd in... maar daar is ook wel iets ingewikkelds ontstaan... in de zin van, als dat over mij gezegd wordt... en ik zie dat zelf niet... ja, hoe, hoe zit dat dan eigenlijk in elkaar? Geloof je het dan wel? Of heb je jezelf nu aangeleerd dat als je zoiets leest over jezelf... dat je dan denkt, moet denken, nou, het, zal, het zal wel waar zijn? Ook al ja, voel ik het zelf niet zo. Ja, het, is, het, is, het heeft, er, het heeft uiteindelijk wel toe geleid... dat ook nu nog, ik veel aan mezelf twijfel... dus dat ik niet goed soms denk van ja ik zie dat op een bepaalde manier, maar kan ik daar wel op vertrouwen? Ja. Dus dat, dat hele proces heeft best wel, voor, voor mij niet heel helpend, zeg maar, geweest. En nou ja, toen dacht ik, oké, okay, nou, zij zullen het weten, dus ik kies voor zo'n klinische opname. Nou, dat, dat, dat werkte helemaal niet, zeg maar. Daar kwam ik nog meer onder druk eigenlijk te staan. En ...raakte ik vooral vervreemd van mezelf... ...en ik heb daar bijna een jaar gezeten. Ja. Want, sorry dat je... De, ja. ...maar als, je, als ze zeggen tegen je... ...je moet in de kliniek... je moet opgenomen worden... ...wat was dan het probleem? Want ik bedoel, dan willen ze ook... ...dat je daar zit... ...omdat je daar de tijd, ruimte en rust hebt... ...om weer ergens te komen... ...waar je hoort te zijn. Ja. Wat, wat, wat, wat was er mis dan? Nou ja, ik, waar zij voornamelijk op zaten was zeg maar hechtingsproblematiek. En, en het idee van als je hè, gewoon opgegroeid in een misschien niet altijd even nou ja, handige omgeving. En vanuit daar het idee van nou als je uh, daar naartoe gaat, dan kun je ja, eigenlijk met die hechting opnieuw aan de gang. Hm. Maar ik heb dat totaal anders ervaren, want ik vond het da dat helemaal geen rustige omgeving waar je aan dingen kon werken. Want je <laughs> zit daar met dertig <laughs> mensen waar allemaal iets mee aan de yeah, hand is. Yeah, yeah. Dus ik vond dat vooral heel... Uh, intimiderend en uh, zwaar. En ja, er gebeurden daar zoveel... in mijn beleving allemaal hele heftige dingen. Voelde je dus, je wel thuis daar? Nee, nee, nee. Ik ben daar nooit echt tot rust gekomen. En elke keer als ik daar iets over zei... dus als ik zei van nou... ik uh, krijg hier eigenlijk alleen nog maar meer stress van... of angstklachten, kreeg ik vooral weer meer medicatie. Ah, of nee. doelen om daaraan te gaan werken. Terwijl voor mij werkte denk ik die context gewoon helemaal niet. En ik kwam ook wel uit de situatie dat ik... Um, thuis Kijk, ondanks dat ik me niet goed voelde, was, had ik wel gewoon een sociaal leven en een, nou ja, ook gewoon een fijn leven opgebouwd, zeg maar. Dus het was niet ja. zo dat alles in puinpoeier lag, maar een nee. aantal dingen lukte gewoon helemaal niet. En ik denk dat veel, daar veel geïnterpreteerd werd en veel ja, dingen geduid werden. En uiteindelijk ja, kwam ik op zo'n spoor terecht en dan wordt alles wat je doet, wordt daarin ja, ja, ja. gekaderd. Dus je moest toen gaan werken in de kliniek aan dingen waarvoor je eigenlijk dacht, ja, is, dit nou, het wel? Ja, is, di is dit het wel? Ja, is dit het wel? Maar ik ging ook heel erg aan mezelf twijfelen en daardoor ging het ook soort van, van kwaad tot erger. Want alle, nou ja, ook, dus ik ontwikkelde ook dingen, gewoon veel angstachtige dingen. Ik werd op een gegeven moment overal bang voor, omdat ik gewoon dat vertrouwen in mezelf heel erg kwijtraakte. En ook omdat daar ja, zoveel dingen worden geduid en... Soms, het, sommige dingen klopten natuurlijk wel. En daar herkende ik ook wel dingen in. Maar in sommige dingen ook helemaal niet. En dat, dat heeft, heeft op mij gewoon geen goed effect gehad. Hoe lang heb je daar gezeten? Ja, bijna een jaar. Een jaar lang? Ja, bijna een jaar. En toen ging het dus zo slecht dat ik naar de paasafdeling moest. Dus het, ah, niet. Ja. Dus het is niet zo dat ik na dat jaar daar wegging, dat, dat ik dacht nou, je heb ik echt uh, heel veel aan gehad. Ik voelde me toen eigenlijk nog broerder. Vooral omdat ik zo... Maar, dat ja. is ook raar. Maar heb je daar dan een jaar lang gewoon maar een beetje gezeten van, nou ja, ik, nee, twijfel heel hard, het aan jezelf en je ja, denken? Ja, en heel hard gaan werken. Omdat ik de hele dag, ja, maar er moet dan iets anders. En ja. er is iets niet goed, dus er moet iets veranderen. Weet je, dat, die ervaring van er is iets niet goed, die werd steeds groter eigenlijk. Of er is iets mis. En ik kreeg daar ook geen grip op, dus ik raakte daar eigenlijk steeds meer van in de war. Het werd steeds erger eigenlijk. Ja, ja. En steeds meer medicatie ook. Dus dat, ja, uiteindelijk vond ik mezelf ja, redelijk versuft ook. Wat kreeg je toen voor medicatie? Weet je dat nog? Ja, nou ja, sowieso had ik antidepressiva en ja, allerlei pammetjes. Uh, hm. nou in ieder geval van alles om enigszins rustig, rustig te blijven. Ja. Terwijl toen ik daar kwam, had ik natuurlijk wel dat soort klachten. Maar, ik, maar het was niet zo erg als dat het daar werd, zeg maar. Dus die hele context, ja, die beïnvloedde mij gewoon heel erg. En waren er mensen die jou zagen uh, toen je daar binnen zat in de kliniek? Vrienden, uh, familie? Ja, op zich. Ja, maar ik zat, was daar natuurlijk wel... Ik was daar van, moet ik even denken, zondagavond ging je daar naartoe... tot vrijdagmiddag, dus in het weekend zag ik wel... Gewoon vrienden en zo. Maar door de week was het wel heel erg gericht op daar. Dus en, je, hebben die vrienden of familie nooit gezegd... Uh, het ging een paar maanden geleden... volgens mij een stukje beter met je. Het gaat nu eigenlijk ja, veel minder. Ja, we, ja, of niemand ik, had gemerkt aan je? Ja, ik weet niet of... ik weet niet zo goed of... of, men, of anderen daar een heel goed beeld van hadden. Van hoe ik, me dan, hoe ik daar zat... of hoe ik me daar voelde. Of dat, ja, ik weet ook niet zo goed of ik dat toen heel erg liet zien. Of daar heel erg open over was. Ik denk dat dat tegenvalt. Hm. Dus nee, ja, ik weet niet. Ik denk, ja. nee, hoe, ik heb... hoe ging je zelf dan nou weer terug als je zo'n weekend uh, thuis was geweest? Want dan denk je, dan moet ik weer. Ja, met een soort van lood in de schoenen. Maar ja, ik was ook wel heel erg op van... Uh, ja, er is iets niet oké, okay, dus ik moet ergens iets aan doen. Dus dat was de andere kant. Dus ik ging ook heel hard werken en heel erg mijn best doen. En overal maar kijken van, oké, okay, maar wat kan, hoe kan ik dit al verbeteren? Of hoe kan ik hier dus dan... Dus die therapieën volgen, al die opdrachten ja, netjes doen. De... Ja, heel erg mijn best ging ik doen. Omdat ik dacht, nou oké, okay, dan is er dus wel echt iets aan de hand. Ja, dan, dan, moet, dan moet ik wel echt mee aan de slag. Maar ja, ik raakte vooral denk ik veel in de war. En ik moet zeggen, al die medicatie hielp mij ook niet heel nee. erg... om een beetje fris en scherp te, te blijven, zeg maar. Nee. Dus ja... Wanneer kwam het punt dat je dacht... Uh, oké, okay, dit is niet goed voor mij? <laughs> kwam kwam uh, pas toen je eruit was? Nou, dat kwam eigenlijk op die paasafdeling. Dat, uh, daar kreeg ik dus nog meer medicatie. En toen weet ik wel dat ik één avond in mijn kamer zat... en dat ongeveer alles bewoog. En dat ik wel dacht, oh. ja, hier gaat iets helemaal mis. En ook dat ik daar zat... ik was toen 24, denk ik, 3, 24, ik weet niet meer precies. En dat ik toen ook wel dacht van... ja, maar dit kan toch niet, kan toch niet de bedoeling zijn? Of dit kan toch niet mijn leven zijn, zeg maar? Dat ik hier nu zit en dat ik... Uh, nou ja, bijna eigenlijk... Hallucinerende ja, dingen Ja, oh. weinig dingen kan. En nou ja, overdag uh, naar zo'n uh, creatieve dagbestedingsachtige <laughs> moet. Ik dacht, ja, dit kan het gewoon niet zijn. Dus toen ben ik daar ook wel... Uh, er was toen ook een verpleegster daar. Of in ieder geval iemand, ja, of een sociotherapeut, ik weet niet precies. Die ook wel dat soort vragen stelde. Dus die ook wel eens aan mij vroeg van... Oké, okay, maar wat doe je nou precies hier? En toen ben ik wel meer nagaan. Denk. Ik ben er ook niet zo heel lang geweest. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... Ik wil gewoon naar huis. Ik ben gewoon klaar met dit hele... Gebeuren en ook met het problematiseren. Ik wil gewoon terug naar huis toe. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Uh, en toen is eigenlijk mijn hele proces van herstel en van ontwikkeling begonnen. Pas toen eigenlijk, ja, toen je ja, eruit was. Ja, ja, ja. en ik, ik heb wel, en ik weet dat dat ook wel voor andere mensen had, echt moeten herstellen van de psychiatrie ook. Dat heeft me best wel veel tijd gekost. Ja, want die, je zei, je gebruikt gebruikte pammetjes daar. Ja. Uh, moet je sterk weer vanaf kikken? Ja, ik ben, ben toen wel vrij acuut overal mee gestopt, hoor. Dus toen, toen dat was ook niet zo niet heel handig allemaal. Maar goed, ik was die medicatie ook helemaal De, zat. Heb je dat helemaal zelf besloten? Ja, ja, ja Ik ja, moet ja. er nu mee kappen allemaal. Ja, ja. En toen uiteindelijk daarna wel weer antidepressiva opgebouwd. Maar ja, die medicatie deed mij allemaal niet goed. Maar daarvan afkicken is natuurlijk ook gewoon best wel vervelend. Tenminste, al die lichamelijke klachten die je daarvan krijgt, vond ik ook ja. niet heel uh, aangenaam. Maar Wat? ik had wel het gevoel, ik moet dit doorbreken. Want ik zit nu op een soort van spoor waar ik niet beter van word, waar ik me niet beter van ga voelen... Dat vind ik wel heel, heel, heel krachtig ook. Als je, daar, als je daaruit komt en je, zit, je krijgt allemaal pammetjes, neem aan, voor, ook om te slapen misschien. Ja, ja, ja, ja zeker. Dat is best alleen al dat is lastig om af te bouwen... Als je, als je dat gewend bent om te nemen om te slapen. Ja, maar ik moet zeggen dat bij mij op een gegeven moment... het effect ook wel minder van dat soort dingen werd hoor. Dat is natuurlijk bij iedereen, maar ja. je kreeg ook wel een soort van gewenning. Maar ik voelde ook echt wel van dit moet anders. Weet je, ik zit nou, ja, eigenlijk... ik wil graag ergens aan werken... maar ik ben nu komen te zitten op een spoor waar ik niet... Ja, wat mij in ieder geval niet verder gaat helpen. Dus je was heel gemotiveerd om ook thuis gewoon weer... Ja, maar dat was wel ontzettend zwaar. Het ja. Ja, heeft wel lang geduurd om daar allemaal uit te komen. Het heeft ook gewoon heel veel tijd gekost. En ook, ja, dat, was, dat is gewoon een zware periode geweest... waarin ik ook nog ja, niks meer te doen had overdag. Want met mijn studie, et cetera, was ik gestopt. En ik was heel erg moe van die medicatie... maar ook wel van het de, van de hele psychiatrieverhaal. En ook best wel heel erg altijd in twijfel en met mezelf nog... Aan het worstelen. Dus het heeft best lang geduurd voordat ik daar. Uh, nou ja, van, van hersteld was. En weer een beetje mijn eigen. Nou, mijn eigen leven weer voelde en ook mezelf weer een beetje voelde, zeg maar. En hoe ben je dat begonnen dan? Want het lijkt me echt heel erg moeilijk om dat in je eentje te gaan doen. Als je net, je hebt zo lang die, die hulp gehad, ja. die heeft je niks gebracht. Dan zit je thuis en dan denk je, nou, ik ga stoppen met al die pillen en ik moet het gewoon zelf maar gaan knokken en gaan vechten. Ja, ik ben uiteindelijk wel weer, zeg maar, naar een therapeut gegaan, maar dan van zo'n vrij gevestigde gebeuren. Maar, maar je zegt uiteindelijk, hoe lang heeft dat geduurd dan van het moment dat je thuis kwam totdat je dan weer hulp ging zoeken? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik weet dat echt in de tijd allemaal niet meer zo heel goed hoor, maar dat heeft niet heel lang geduurd. Ik had wel zoiets van, ik wil wel weer ondersteuning vragen. Dus het, was, het is niet dat je helemaal afgestompt was door de, de psychiatrie en de, de hulpverlening? Nee, afgestompt is misschien niet helemaal het goede woord, maar ik was wel ja, een soort van, uh, ja, ook al denk ik een soort van, ja, teleurgesteld is ook niet helemaal het goede woord, maar een soort misschien een beetje onverschillig eronder geworden. Hm. Dat ik en ik me ook als afvroeg van wat is me eigenlijk allemaal overkomen? Dus als je daarin zit, ook als ik dat nu vertel... als ik daarop terugkijk, dan denk ik... wat was dat allemaal? Weet je, Wat is, allemaal, ja. wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat, hè? Mijn vraag toen ik in de psychiatrie kwam... was, was niet zo heel ingewikkeld, geloof ik. En uiteindelijk... Ja, is alles zo geproblematiseerd. Ja, maar dat is het ik, ik, Normaal gesproken, kijk, ik kan me voorstellen... dat als je nou echt zwaar psychotisch bent geweest... of echt helemaal de controle ergens over kwijt bent geraakt... dat je dan denkt, nou, dit is niet oké. Okay, ik moet me op laten nemen. Gaat het hele traject in. Maar als je in jouw geval, als je terugkijkt... dan was er eigenlijk... waar had je nou eigenlijk heel veel last van? Ja, ja, nou vooral. Kijk, achteraf denk ik waar had ik het meeste last van. Nou ja, gewoon niet een heel optimistische blik op dingen. Daar wel echt in vast kunnen lopen. Wat, wat angstige klachten. Soms ingewikkeld in hoe ga ik met mezelf en met emoties en dingen om. Maar op de plek waar ik zat, zaten wel meer mensen. Sommigen hadden echt wel heftige klachten, maar wel meer mensen. Ja, wat die gewoon vast, zeg maar, liepen. Mm. En ik, ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik wel eens van. Uh, ja, als mensen vastlopen, is dan zo'n opname de oplossing, hè? Of, ja, wat... Nou ja, hoe denk je... Ja, ik kan nu uit ervaring spreken. <laughs> wat denk je dat het... Is dat de oplossing? Nou ja, ik denk als je zo jong bent... en dingen worden zo geproblematiseerd... Ja, ik, ik weet niet hoe het voor anderen is. Hè, maar mij heeft dat gewoon geen goed gedaan. Dus ik had veel meer gehad, denk ik... aan een meer soort van coachende, ondersteunende... ondersteunend iets... in plaats van overal een probleem van maken... en dat dat allemaal opgelost moest gaan worden. Dus ja. Je, dat... dat... Want ik denk dat precies um, dat wat ik eigenlijk nodig had, was wat ik niet zo goed geleerd had. Om gewoon dingen ook te verdragen en om, nou ja, um, ruimte te hebben voor de ervaringen die ik had, zeg maar. Dat was precies denk ik wat ik graag waar ik nou op zoek was. Zo, maar... wat ja, gebeurt er? Doe ja. dit nog? Een, ja. ja, hij doet het weer. Nou ja, want dat is ook raar zeg. Een kamertje verkeerd, ergens. Ja, ja, ik weet het ook niet. Sorry. Nee, het maakt niet zo uit. <laughs> Nee, maar de, even kijken, wat als ik aan het zeggen? Oh ja, eigenlijk precies wat ik zou willen leren, dat, dat is eigenlijk wat in de psychiatrie niet gebeurde. Ja. Dus ja, de, mij hielp dat gewoon allemaal niet zo. Ik geloof ook wel dat voor sommige mensen misschien heel goed is hoor, om uit je omgeving gehaald te worden en te experimenteren met ander gedrag, et cetera. Misschien werkt dat, maar voor mij. Maar rigoureus is wel natuurlijk gewoon opgesloten zijn in een kliniek. Ja, ja. Dat is rigoureus. Voor ja, dit soort problemen. Ja, ja vond, ik, vond ik zelf ook. Maar, maar doordat dat gebeurde, had ik het idee, dus al wel. Heel... heel... ernstig zijn. En, uh, ja. Ik zal ook een soort van blinde vlek hebben en iets niet zien of zo. Ja, zij weten vast wat er met mij aan ja. is dus dat moet opgelost worden. Ja, ja, precies. precies. Terwijl, ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja... Als, als mensen iets beter hadden geluisterd of ik was wat meer gehoord in waar het voor mij over ging... in plaats van geobserveerd en dan daar conclusies uitgetrokken... ja, dan vraag ik me af of dat, dat eruit was gekomen. Ja, want dat is ook een beetje... Het, het, misschien moeten we dat maar ook even zeggen. We hadden het in de mail al eventjes over dat het, het stellen van zo'n diagnose vind je niet heel interessant of het praten over zo'n diagnose, maar meer over jouw stel. Dat, dat was ook het punt. Daar wil je het graag over hebben. Ja, nou ja, ik vind gewoon: er zijn zoveel stickers op mij geplakt en ook zoveel veronderstellingen gedaan. Hè, oh, ik heb uh, zoveel verschillende diagnoses gehad, maar geen hoofddiagnose en altijd iets met NAO, dus altijd. Je hebt een paar kenmerken erge... Ja, ja en, dat, en uiteindelijk heeft dat wel heel veel effect. Kijk, ik weet op een gegeven moment dat ze zeiden... van recidiverende depressies... Nou, da, da, he, daar werd gezegd van, dat blijft dan de terugkomen. Dat heeft mij heel lang heel veel angst ingeboezemd, omdat ik dacht, ja... Straks word ik depressief weer. Ja, start, ja. He, dus ook bij, als ik dan hele milde klachten had, waarvan ik nu zeg van... ja, dat hoort gewoon een beetje bij mij en daar worstel ik me dan wel weer doorheen... kreeg ik dan helemaal stress, want dan dacht ik, ja, maar he, straks dan... Nou, ja, dat wordt een heftige depressie ja, straks. Precies, ja, precies, precies. Dus mij heeft gewoon dat hele, ja, al die diagnoses en alles ook door elkaar... heeft gewoon niet echt... Mij heeft dat niet echt geholpen. Nee, en wat er natuurlijk ook gebeurt is wanneer je zo'n sticker opgeplakt krijgt... Is, ...volgt er automatisch een behandeling op. Mm -hmm. En dan wordt er helemaal niet meer precies gekeken naar wat jouw vraag nou precies is. Nee, en dat heb ik heel erg gemerkt. Want dat stond niet centraal, stond niet centraal wat mijn vraag was. Er stond op een gegeven moment centraal van wat zij allemaal dachten dat er aan de hand was... ...en wat je daarmee moet gaan doen. Ik weet ook wel wat er opgenomen werd. Op die eerste dag moest je dan je doelen stellen. En ik dacht, doelen, ja... De, ik, ja ook dat wist ik gewoon niet zo goed. En dan gingen zij voor mij bedenken dat. Wat, wat de goed... doelen waren. Ja, wat de goede doelen <laughs> zouden zijn. Weet je, want je moest op elk levensgebied moest je iets van een doel bedenken. Dus ja. Ik... Maar in anderhalf jaar, dus nou, ik weet niet, was het anderhalf jaar zoiets? Ja, ja. zoiets, ja. En heb je dus een hoop uh, labels en stempels gekregen en zo. En uiteindelijk zat je weer thuis. Ja, <laughs> precies. Anderhalf jaar. Ja, precies. Was ik, was ik en was het in mijn beleving allemaal alleen maar erger geworden. Ja. Dus mij, ja, mij heeft dat gewoon niet zo geholpen. En toen is eigenlijk gewoon mijn eigen proces van herstel veel meer begonnen. En, en uh, nou ja, dat, dat loopt eigenlijk tot op de dag van vandaag door. Want het is ook niet zo... Kijk, de dingen waar ik mee worstel of waar ik mee worstelde... Ja, die zijn ook niet in één keer over. En misschien is dat wel uh, een, voor mij een van de grotere dingen geweest. Dat er, dat er geen oplossing voor is. Hè. Daar wordt ook een beetje suggestie gewekt. Van er is een probleem en dan ga je dit doen en dan... Wordt het opgelost wordt en heb op... je er geen last meer van. Precies, ja. ja, precies. En ik denk dat voor mij een van de grootste lessen is van... Ja, de... ik neem gewoon dingen met me mee... En daarvan kan je zeggen, nou, dat valt in de categorie probleem. Of dat zo is, weet ik niet zo goed. Omdat ik, ik vind ook soms die tweedeling, hè, van dan is het normaal en dan is het ineens een probleem. Ja. <laughs> Zoals wij dat in onze maatschappij doen, vind ik ook best wel... Wat is normaal gedrag. Ja, ja, ja, vind ik heel lastig. Omdat als ik over dingen praat met andere mensen, dan herkent altijd iedereen heel veel. En ja. bij mij is het ooit gelabeld als, dit is allemaal een probleem. En bij hen niet, misschien omdat zij niet... Uh... Naar een psycholoog zijn gegaan, of. Dat ze nou dit label opgeplakt hebben. Ja precies. ja, precies. Dus ik, dat vind ik ook altijd heel ingewikkeld. Hè? Van wat is nou. Ja, en hoe, hoe vormen wij onze maatschappij. Met dat soort kaders en dat soort hokjes, waardoor het voor heel veel mensen lastig is om daar allemaal maar in te functioneren. Ik denk dat de groep mensen die zeg maar daar daarin past, wordt eigenlijk steeds kleiner. Ja, ja. En wie voldoet er nou helemaal aan het normale beeld? Precies, ja. precies. En ook, ja, op de werkvloer zie ik dat ook. Hè. De werkdruk wordt steeds hoger, er wordt steeds meer van mensen verwacht. En als dat dan niet lukt, dan ben je ineens een... Ja, dan val, ja. val je uit. Val, van de, ja. Ja. ja, en dan denk ik als er zoveel mensen uitvallen, ja, we, misschien we, is er dan iets niet goed met het systeem. Ja, ja <laughs> daar zit mijn Tenminste, ja, daar, zo denk ik daar gewoon meer over. Ja. Dus um, en dat, ja, en in mijn eigen hele proces ben ik gewoon met dat soort dingen veel meer aan de slag gegaan. Van ja, wat, wat, wat is nou eigenlijk een probleem? Of wat ervaar ik nou als een probleem? Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Ik vind dus... het toch wel knap als ik, als ik je dat hoor vertellen, dat je dan, uh, als ik me even in jouw schoenen verplaats, als ik anderhalf jaar in een in zo'n traject had gezeten, opgenomen geweest, medicatie gekregen en je zit weer thuis en je denkt, het heeft me eigenlijk alleen maar ellende gebracht. Hoe, hoe, hoe pak je dan de draad weer op? Ja, dat heeft, dat heeft ook wel echt veel tijd gekost hoor, maar het is echt begonnen bij kleine dingen. Um, ja, bijvoorbeeld um, een hond hebben en daardoor een soort van ritme in de dag hebben. En toch wel steeds weer proberen dingen op te pakken of grenzen weer meer te verleggen. Maar dat ging, ging echt ontzettend moeizaam. Uh, dat heeft ook heel lang geduurd. Dat ging echt met hele kleine stappen en ik had ook gewoon tijd nodig echt om bij te komen. Want ik was maar had je daar hulp bij dan? Want ik bedoel, je kan... of zat je gewoon op de bank en dacht... Ik ga morgen een hond halen, want dat is wel goed voor me. Dan kan ik ja, de hond, de hond had ik al. Dus ah, dat, okay, dat, nou, dat, dat, dat scheelt. Nee, ja, ik had dus wel zeg maar ongeveer één keer in de week dan contact met een uh, met de psycholoog of een psychotherapeut. Maar de rest van de dingen deed ik toch wel re ja, redelijk alleen. Dus ook wel gewoon uitzoeken van wat werkt voor mij. Want dat, dat heb ik ook ingewikkeld gevonden. Dat vind ik nu trouwens nog steeds. Iedereen adviseert zich altijd maar een ongeluk. Hè? Van, uh, goed om dit te doen, goed om dat te doen. Als ja. je vertelt over waar je mee worstelt. Nou, ik heb de 101 oplossingen. Ja. En ik heb het heel erg nodig gehad om uit te zoeken... ja, maar wat werkt voor mij? En dat zijn misschien soms dingen die voor anderen heel, eh, helemaal niet werken... of juist averechts werken, maar voor mij werkt het wel. En dus ik ben heel erg rustig ja, elke keer gaan zoeken van... oké, okay, wat ga ik nu doen? Begonnen met sporten daarvoor, ik in de psychiatrie ook toen ik daar zat... alleen maar roken. Ik <lacht> <Ja>. heb <lacht> gewoon niet, ook niet goed voor mezelf zorgen. Ja, ja, dus het heeft heel ja. erg in dat soort... allemaal kleine dingen gezeten. Dus ja, een beetje voor een dagritme zorgen... wat bewuster bezig zijn... met, met gezonde voeding... Uh, meer contact weer met andere mensen leggen... Dat soort dingen werkten voor mij, zeg maar. En wanneer merkte je dat dat werkte dan? Want het is ook iets dat je gaat proberen. Dus je denkt van: nou, dan ga ik proberen om dit te doen. Iets gezonder, een beetje sporten. Ja. En wanneer merkte je dat dat niet deed? Nou, ik denk iets dat positiefs. Dan. Ja, nou, ik, ik, ging, ik merkte wel, zeg maar, dat ik me steeds ietsje beter ging voelen. Maar dat is wel echt heel erg langzaam gegaan. En ik denk dat ik pas. Ja, op een gegeven moment ben ik dus een opleiding gaan doen tot uh, ervaringsdeskundige. Ja, Waarom lag je daarbij? <laughs> ja. Nou... Dat moet je even uitleggen, want we hebben het net over gehad. Ja, we hadden het er net over. Nou ja, goed dat het soms uh, hè, een beetje lijkt alsof iedereen met eigen ervaring inmiddels ervaringsdeskundig is. Uh, hè, ik, ik, ik werk nu ongeveer vijf jaar in, binnen de ervaringsdeskundigheid. En het is natuurlijk gewoon een beetje een lastig... Uh, het is een vak heel erg in ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. Ja. ja, dus ik ben op een gegeven moment die opleiding gaan doen en daarna gaan werken. En ik denk dat ik toen pas, op een bepaalde, misschien na een half jaar of een jaar dacht van oké, okay, volgens mij heeft alles wat ik heb gedaan, heeft wel effect zeg maar gehad. Want ook toen ik net met die opleiding begon, maar ook net met werken, had ik nog steeds ja, moeite om uh, op mezelf te vertrouwen en ook om dat allemaal bij te benen. Dus ik, dat, dat heb ik nog steeds wel eens, hoor. Ik kan veel beren op de weg zien als het gaat over mezelf. Of bang zijn, oh, ik hou het niet vol. Of ik ben te moe. Of ik red dat allemaal niet. Of kan het niet overzien. Of zijn eigenlijk allemaal hele oude gedachten die veel meer horen bij opgroeien en bij dat hele stuk in de psychiatrie. En wat nu eigenlijk helemaal niet meer zo aan de hand is. Maar het heeft, ja, ik ben in 2015 begonnen met werken. Dus dat is van vier jaar later geweest. Nou, zeg dat ik na een half jaar of een jaar echt wel begon te voelen van, oké, okay, ik, ik heb, krijg iets meer vertrouwen in mezelf. Dat dingen lukken en dat ik het kan en dat ik het vol kan houden. Dus dat, dat is echt wel hm. echt wel een heel proces geweest. Ja, en je zegt nu ik zie, ik zie ook nog wel eens, ik heb dat nog wel eens steeds dat ik beer op de weg zie een beetje Nou, ik denk zeg maar dat dat um... Twijfelen aan mezelf of niet vertrouwen op mezelf. Dat, dat speelt nog steeds. Maar ik wilde zeggen dat dat ook niet heel bijzonder is. Want dat zijn natuurlijk uh, dingen die wel meer mensen hebben. Wanneer wordt het dan een probleem bij jou? Want je kan ook gewoon s'avonds op de bank zitten. En dat af en toe even als gedachten door je hoofd laten gaan. En weer denken, nou, nou ja. dat komt wel goed. Of, ja, zo, of is het echt een probleem? Nou ja, ik ervaar dat nu dus niet meer echt als een probleem. Nu is het iets weer wat meer bij mij is gaan horen. Maar toen ik daar dus helemaal ooit, zeg maar, meer dan tien jaar geleden... tegenaan liep, toen belemmerde me dat. En daarmee heb ik me eigenlijk een soort van gemeld... in de, in de hulpverlening. Ja. Maar nu... Ja, Nu denk ik ook van oh ja, dat hoort bij mij of dat zijn gewoon dingen die ik denk en die ook heel veel mensen denken. Maar, maar ik denk ook wel door de maatschappij waarin wij zitten heb ik ook van heel veel dingen zelf gedacht. Ja, dit is heel raar dat ik dat heb, want daar hoor je verder helemaal niemand over. Maar is er een moment geweest dat je opeens, ja, dat zal vast niet zijn, dat je een schakeling voelde in jezelf en dacht nou nu kan ik er anders naar kijken. Dat is natuurlijk een proces geweest wat heel lang duurt. En ja. dan kijk je terug op zoiets en denk je hm, waarom heb ik zo ooit over gedacht? En waarom ja. heb ik dat zo lastig gevonden? Want dat, ja. is, dat is nog wel een wereld van verschil. Ja, maar ik denk dat ik daar nu nog steeds in zit, hoor. Nu is dat nog steeds zo dat ik wel meer kan denken... oh ja, dit hoort bij mij, maar ik kan daar ook nog wel heel erg in vastlopen of... Heel veel last van hebben. Ja, heel veel last van hebben. En ik kijk, nu denk ik, oh ja, wat doe ik dan? Nou, dan bespreek ik dat bijvoorbeeld met andere mensen. Ik ben daar veel opener over geworden. Dat, ik, dat helpt mij in ieder geval heel erg. Dus om dat bespreken. Noem, een noem eens een voorbeeld hiervan dan. Van hoe je dat... Wat je dan uh, treft en, en merkt van oh, dit is wel, dat vind ik lastig, dit is een probleem. Hoe doe je dat? Ga je dan meteen, bel je iemand? Ja, of, uh... nee, ja zeker. Nee, ik bel wel meteen iemand. Omdat ik gewoon soms kan ik een beetje het overzicht kwijtraken. Of, of, of uh, in, al, in allerlei gedachten terechtkomen van oh shit, gaat dit allemaal wel lukken? En ik voel me niet, niet zo oké? Okay en... Hou ik dit dan allemaal wel vol en gaat dit allemaal wel? En dan, dan maak ik daarover wel contact met andere mensen. Dan bel ik een vriendin of iemand die mij in ieder geval goed kent. En die ook een beetje weet hoe je daarop moet, mee om moet gaan. Of die mij ook kan zeggen, ja, maar dat heb je wel eens eerder gehad. En toen liep dat ook allemaal weer goed, zeg maar. Dus de, de, ja, ik heb dat wel nodig. Daar heb je af en toe iemand voor nodig die dat tegen je zegt. Ja, dus zeker. Dat, je bent nog niet op het punt dat je dat jezelf kan vertellen. Van ah, nou, dit gebeurt wel eens vaker en dan gaat het ook over. Ja... Nou, ik denk dat ik mezelf dat wel kan vertellen. Maar ik denk dat ook een van de dingen zeg maar in mijn hele proces is geweest... dat ik ook heb geleerd om dat juist met anderen te delen. Ja, ja precies. Want ik deed altijd heel veel op mezelf. Dus ik denk dat ik dat zelf wel zou kunnen. Maar ik vind het ook wel... Vertrouw je wel genoeg op jezelf om dat aan te nemen van jezelf? Mm -hmm. Als je snapt wat ik bedoel? Ja, ja nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, weet Want, ik wat niet. mensen ik denk... met een bipolair stoornisbehoord vaak hebben... Ja. De, die ik dan weer heb. Mm -hmm. uh, dat ik heel vaak tegen mezelf moet, moet zeggen... Uh, je moet niet alles geloven wat je denkt. <laughs> ja, dat moment. is niet altijd waar namelijk. Ja, en als je dat tegen jezelf zegt, dan... dan... Helpt dat. Ja. Dan wordt het iets minder, iets minder belangrijk. Ja. Ja, ik geloof dat zeg maar als ik, als ik die gedachte heb... dat onderdeel daarvan is... Dat, ik, dat, ik, dat het dan lastig is om mezelf daarvan te overtuigen. Dat, dat hoort denk ik bij dat, dat hele denkgebeuren. Ja. Maar het is niet zo... Kijk, het is niet zo dat... Dat is wel veranderd, laat ik het zo zeggen. Want... Eerst liep ik daar dan meteen helemaal op vast. En dat, dat heb ik nu echt niet meer. Dus ik kan ook heel veel van dat soort dingen gewoon weer voorbij laten gaan. Maar ik vind het ook fijn om dingen met andere mensen te delen. Want dat is denk ik ook wel een van de dingen wat ik net ook al een beetje zei. Dat in onze maatschappij het soms lijkt alsof het met iedereen fantastisch gaat. En, en ook iedereen altijd allemaal vaardigheden heeft om overal weer uit te komen. Hè? Want ja, euh, nou ja, je kan daar van alles zelf in doen. En ik, ik mis soms een beetje dat mensen ook gewoon zeggen... waar ze mee worstelen. Want vaak hoor je mensen erachter af over. Hè, dus dan gaat het al over... De, nou ja, de, dat is gebeurd en zo en zo ben ik ermee omgegaan. En ik mis soms een beetje dat je het ook gewoon kan hebben... als je daar middenin zit. Ja. En dat ik niet hoef te vertellen hoe ik daar allemaal... Maar al... dat is natuurlijk het probleem met kwetsbaarheid. Dat mensen zich dan kwetsbaar voelen. Ja. Denk je, dat wil ik niet. Ik wil niet kwetsbaar zijn. Ik wil niet ja. vertellen hoe uh, erg het nu met mij gaat en hoe, hoe ik dingen niet aan kan op dit moment. Ja, maar dat, vind, dat ja, ik... Ja, ik ervaar dat wel echt als vervelend en als een probleem dat dat zo... dat we daarin in zijn doorgeschoten. Waarom denk je dat dat is? Dat mensen daarvoor schamen misschien? Ja, dat, dat denk ik zeker. En ook... Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met de maakbaarheid. Hè? Het, wij doen ook alsof als je een probleem hebt, dat je dat altijd zelf weer op moet kunnen lossen. Ja. Terwijl, ja... Ik, ik weet niet of dat altijd zo is en of dat altijd zo werkt. Bij mij in ieder geval niet. Ik heb daar soms gewoon anderen voor nodig. En soms zit ik ook gewoon in ingewikkelde dingen. En heb ik ook niet zo'n behoefte aan dat, dat, dat we meteen gaan kijken hoe het opgelost kan worden. Maar dat er soms ook wat ruimte is gewoon dat, dat, dat ik in een ingewikkelde periode zit. Dus ik, ja oh, nou maar, Stel dat we nu even teruggaan naar uh, toen jij dus net voor het eerst aan hulp ging vragen zelf. Dan, hoe, hoe had zo'n instelling moeten reageren eigenlijk? Als je daar nu op terugkijkt. Hè? Dus als je ze nu zou moeten vertellen. Nou, je weet nu wat er gebeurd is. We hebben het, we hebben het gehad. Ja. Dat ging niet goed. Dat moet anders. Als jij ze nou mag vertellen hoe ze dat in het vervolg moeten doen. <laughs> <laughs> hoe, hoe zouden ze dat moeten doen bij iemand die zoals jij zo aankomt. En aankomt kloppen voor hulp. Ja, ik denk dat er vooral iets toegevoegd moet worden. Ik denk dat de hulpverlening op zich prima is. Hè, en dat het goed is dat mensen die ergens tegenaan lopen geholpen worden. Alleen, ik heb, ik heb een stukje gemist in ook gewoon ruimte voor mijn verhaal. Zonder dat dat meteen geïnterpreteerd en geduid allemaal werd. Hè, dus ik, ja. Maar dat is natuurlijk heel lastig. Want dan moeten ze... Uh, hoe, ja, maar hoe pak je dat aan als hulpverlener? Dat is een beetje mijn, mijn, mijn vraag. Hoe zou je dat moeten doen dan? Want dan moet je iemand heel goed kennen eigenlijk. In weten. Ja. Ja, of de tijd nemen om iemand te leren nou ja, kennen. dat bedoel ik. Ja. Ja, dat kost natuurlijk heel veel tijd. Ja, ja nou, en dat is denk ik misschien wat er dan ontbreekt. Maar ik denk dat dat wel zou helpen... als je mensen meer helpt om um, hun verhaal te laten vertellen... en daar betekenis aan te geven. En dan geen klinische betekenis of problematische betekenis... maar gewoon uh, betekenis in de zin van... Uh, mij had het geholpen als ik gewoon had kunnen hebben over... oké, okay, hier loop ik tegenaan, dit is waar ik vandaan kom... En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En ja, wat, wat betekent dat voor mij? En wat, wat heb ik daar dan in te doen om daar, daar iets anders in te doen? In plaats van, oké, okay, als je deze aan deze kenmerken voldoet... dan is dit het probleem. En dan wat je net gaan zei... Gaan wij jou helpen. Gaan wij jou helpen. En dit is dan de behandeling die daarbij hoort. Ja. Dus dat, dat heb ik gemist. En dat heb ik uiteindelijk ook niet in de psychiatrie gevonden... maar daarbuiten. oh ja, ja. Vertel. Ja. Dat is ook belangrijk. <laughs> nou ja, ik heb dat daar buiten, denk ik, gevonden. Um, door ook zelf daar steeds opener over te worden. En dan toch wel ook steeds meer mensen te ontmoeten... die ook met dingen worstelen en bezig zijn. En die niet... Uh, uh, nou ja, zoals je soms... Dat doet social media natuurlijk ook een beetje. Hè? Allemaal, iedereen heeft zo'n perfect leven. <laughs> maar door daar ja. zelf open over te worden. En erachter te komen. Hey, er zijn ook meer mensen die daarmee worstelen. En daar kun je ook gewoon over praten. En niet elkaar adviseren. Of zeggen zo moet jij het doen. Maar je kan ook uitwisselen over hoe je met dingen omgaat. Of, hè, hoe je tegen dingen aanloopt. En dat ben ik wel steeds meer gaan doen. Ook wel een beetje binnen de wereld van, de, van het herstel. En de ervaringsdeskundigheid. Uh, en uiteindelijk... Um, ben ik ook bij alle non terecht gekomen. Ik weet niet of je dat nee. niet zegt. Ja, dat is zeg maar, AA maar dan voor familieleden. Dus dat is ook echt oh. zelfhulp en echt peer support. Daar heb ik ook veel aan gehad. Dus meer op dat soort plekken waar de uitwisseling en de zelfhulp wat meer centraal staat. Dat zijn toch wel voor mij plekken waar, ja, waar ik in ieder geval meer het idee heb. Um, ik kan zeg maar delen waar ik mee worstel en daar gaan we dan niet meteen een oplossing voor vinden. Maar dat is dan gewoon even wat het is en dan, nou ja. Ik kan me voorstellen dat als je dus, ik ga toch nog even terug naar dat moment dat je, er, dat je uit die hele Hello. hulpverlening, dat hele traject kwam. Ik kan me voorstellen dat je dan eigenlijk oh. er zo, laat ik het anders zeggen. Ik zou er zo genoeg van hebben dat ik denk, nou ik ga daar, dat is een afgesloten hoofdstuk. Nu gaan we ons richten op andere manieren om dit probleem op te lossen. Alternatieve manieren. Ja. Ja, dat Heb ik deels ook wel gedaan, maar ik hoor je ook nog wel erg veel um, hangen naar die, die, die wereld, ja? Vind je nou, nou een beetje? Dus ik, ik hoor nog wel een beetje dezelfde dingen van uh, hulp daar en... zelf hulp, bedoel je? Nou ja, het is niet. Laat ik het anders zeggen. Ik denk dat ik meer mezelf uh, richting nou, Jomanda jam en uh, water dat ingestraald is en uh, <laughs> dat soort uh, zaken zou ik begeven ah, als ja. ik me zo teleurgesteld zou voelen door die hele uh, ja wetenschappelijke wereld, zeg maar. Ja, maar ja, voor mij was het ook maar een klein deel daarvan. Hè. Ik heb heel erg ja, het idee gehad. Uh, ook wel een beetje. Ik heb ook gewoon een beetje pech gehad. Misschien op de verkeerde plekken terechtgekomen... op het verkeerde moment. Maar dacht en je en dat ik... toen ook? Of denk je dat, dat, denk je dat nu? Nee, dat dacht ik toen ook wel. Oh ja, oké. Okay. Jawel, wel, Want uiteindelijk ben ik natuurlijk ook weer... opnieuw naar een therapeut gegaan. Ja, precies. Dus de... Ja, dat ja. heb ik wel gedaan. Maar dat heb ik wel na volgens mij een jaar of twee afgerond. En daarna heb ik ook geen... Geen professionele hulp meer gehad, zeg maar. Maar, nee. maar wel dus dingen binnen die zelfhulp gaan doen, ook, ook door mijn werk. En ik ben uiteindelijk... Maar ben je, je, bent, ben je op die zelfhulpprogramma's uh, en dingen en uh, lotgenootgroepen... terechtgekomen via gewoon weer de normale route? Dus via een psycholoog of zo? Die nee, je nee weer, via of... het werk. Dat is, echt, okay. ja, dat is echt pas ontstaan, zeg maar, sinds ik uh, ja, zelf in de GGZ werk... en in die ervaringskundigheid actief ben. Ja, Dus dat is echt pas daarna gekomen. Dat was niet in het proces zeg maar van psychiatrie naar... Naar weer werken, zeg maar. Daartussenin heb ik dat allemaal, dat soort dingen, weinig gedaan. En hoe ben je daar dan weer uitgekomen dan? Uit die periode? Vanzelf? Ja, ik denk dat tijd echt een, belangrijk, echt een belangrijke factor Zeker. is geweest. Dus en, en, en ik vind... Kijk, het is natuurlijk soms ook lastig om te zeggen... van waar, waar heeft hem dat nou precies in gezeten? Dat, dat weet ik niet zo goed. Het is, het is echt, echt de tijd geweest. En gewoon ja, het ook een beetje door blijven ploeteren proberen wat aan mijn leefstijl en aan dat, dat soort dingen te doen... en echt te gaan onderzoeken van ja, wat, wat werkt voor mij. En ik ben, ik ben niet helemaal in de alternatieve dingen gedaan... maar ik ben wel bijvoorbeeld in de meditatie heel erg terechtgekomen. Mm. En dat is iets wat mij ook wel heel erg heeft geholpen. Ja. En tegenwoordig ben ik zo'n yoga-meisje... Zoals ze dat noemen. Waar ik zelf uh, ook wel wat associaties bij heb. Maar goed, dat zijn wel dingen zeg maar, die, mij, uh, die, die mij in het proces ook wel weer verder hebben geholpen. Ja. Ja, ik, ik, dat ik heb... is wel bekend, ik heb het zelf ook heel erg gemerkt. Dat rust en, en de tijd nemen voor dingen. En uh, ruimte in je hoofd hebben ook. Ja. Ik kwam van een periode waar ik heel veel werkte en heel veel dingen deed. En, uh, toen opeens had ik niks meer. Was het heel rustig en moest ik rustig doen. Ja. En dat heeft mij heel veel. Niet meteen, want ik werd er gek van in het begin. Maar dat heeft me uiteindelijk inderdaad heel veel gebracht. Ja, ja mij ook, denk ik. Hè. Die rust. Want daarvoor was het natuurlijk ook heel druk met veel werken en studeren. En die rust heeft mij ook geholpen. En dat is iets wat ik nu ook nog steeds opzoek, bewust. Maar ik, uh, kijk, ik heb wel wat. Ik heb veel gehad aan bijvoorbeeld aan die meditatie. En ik heb ook heel veel aan de yoga en zo. Maar ik ben zelf een beetje allergisch voor het, voor het zweverige gedeelte daarvan. Dus ik vind het wel fijn als alles een beetje down to earth blijft. En ook een beetje gaat over, zeg maar, ervaringen in het hier en nu dat is denk ik waar, waar ik altijd een beetje naar op zoek ben ook in contact met andere mensen hè, van ja laat juist iets van die kwetsbaarheid zien en dat is iets wat ik wat ik ook verbindend vind werken zeg maar maar het moet niet allemaal heel waasig en heel zweverig worden maar wel gewoon, maar dat ook, valt over... gewoon ook met ja, met meditatie kun je dat wel hebben hè? maar met yoga valt het wel mee yoga is het gewoon toch meer lichamelijk dingetje ja ja, zeker, zeker. Maar het is natuurlijk ook maar een beetje waar je terechtkomt. Uh, <laughs> ja, sommige mensen waar. vinden yoga ook heel zweverig. <laughs> ja, dus het is ook maar een beetje waar je natuurlijk. Uh... Maar, maar mij brengt dat heel veel. Om inderdaad meer, meer dingen te doen die met rust te maken hebben. En nou, ik denk dat ik zeg maar dat contact met mijn lijf helemaal niet had. Ik ben eerst, eerst begonnen met sporten hoor. En daarna heel veel gaan sporten en heel veel gaan trainen. Maar dat triggerde ook juist mijn angstdingen heel erg. Oh, hoe van... zou dan? Ja, ik denk zeg maar door de adrenaline die daarbij vrij kwam. En, en echt, euh, nou, echt wel zo dat bikkelen in sporten vond mijn lijf niet altijd even leuk. Dat maakte denk ik ook wel een beetje zo dat, nou, dat die drukte een beetje los. Dus daar ben ik op een gegeven moment weer mee gestopt. En toen heel erg in de yoga gegaan. En nu heb ik daar wat meer een balans in gevonden. Dus nu doe ik een beetje van beide. Maar ik kan ook wel zo... Ik denk dat ik... Ik heb wel redelijk wat zelfdiscipline. Dus ik kan dan ook wel als ik dan merk van, oh, dat sport is goed, dan kan ik daar ook wel, uh, dan ben ik daar enthousiast in, laten we zo zeggen. Eigenlijk kan je er ook een beetje doorschieten. Ja, doorschieten ook niet helemaal, want ik weet wel waar mijn grenzen liggen, maar dan ben hmm. ik daar wel, dan neem ik dat wel serieus en dan doe ik dat serieus en dan, uh, nou, nu met deze lockdown moet ik, uh, heb ik dat bijvoorbeeld ook een beetje denk. oké, okay, ik kan niet naar de sportschool dus ik ga hardlopen en dan ga ik ook echt om de dag hardlopen. Dus ja, dan, ja, ja. dan doe ik dat meteen uh, serieus, zeg maar. Ik zou dus... zeggen obsessief. Ik doe exact hetzelfde. <laughs> ik zou het mezelf dan weer een beetje obsessiever noemen. Dus oh, ik ja. denk ook, ja, als dat werkt, dat, precies ook wat je zegt, dat hardlopen. Dat ben ik nu ook weer gaan doen. Ja, kan ik het niet één keer in de week doen? Dan moet ik dat nee, elke ja. dag ja. doen, natuurlijk. Gewoon. Ja. Ja. Ja. Oh, ja, ik doe dan nog netjes met de rust ertussen zeg maar. maar uh, want dat ga ik wel netjes zo'n schema doen. Maar ja, dan ja. doe ik het wel. Ja. Zeg maar, ja. Dus die discipline heb ik wel. Maar ik, ja uiteindelijk hebben dingen zeg maar, die meer met rust te maken hebben en ook meer verbinding met je lijf. Ik denk dat ik dat ook heel weinig had. En dat daar ook wel een beetje bijvoorbeeld die angst heel erg uit kan ontstaan. Dus dat, dat zijn wel dingen die mij in dat, dat proces daarna eigenlijk hebben geholpen. Uh, volgens mij, uh, hoe, hoe belangrijk is die verbinding tussen uh, je hoofd en je lijf? Ik denk dat je daar wel iets zinnigs over kan zeggen. <lacht> volgens mij heb je er ja. wel goed over nagedacht. Nou ja, mij... Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe het voor anderen is, maar ik, ik leef gewoon of leefde heel erg in mijn hoofd. Dus dingen zaten bij mij heel erg rondom allerlei gedachten die ik had, heb ik nu nog steeds hoor. Het is, ik ben echt een denker en iemand heel erg ja, van de theorie en dat dus... Dus bij mij gingen, speelden dingen zich af in mijn hoofd, maar de invloed van al die gedachten en van... Van nou ja, op die manier altijd ook dingen analyseren en overal mee bezig zijn en uitdenken en denken hoe kan het anders of beter of wat moet ik aan mezelf doen. Dat, dat zorgde ook voor dat er eigenlijk niet zoveel gebeurde, want dat speelde zich allemaal af in mijn hoofd. Ja. Dus die verbinding zeg maar meer met mijn lijf ja, heeft er voor mij voor gezorgd dat die gedachten allemaal wat minder zijn en dus ook minder invloed op mij hebben. En dat ik uh, ja, rustiger ben en, en ook echt wel minder last heb van maar al die klachten die ik had. Kan je zeggen dat je dan die gedachten een soort van eruit spoort? Ja. Is dat het? Ja, ik weet niet. Bij mij is het er nog wel, maar ik denk dat, het meer een, uh, dat ik er wat meer afstand van heb. Ik denk dat het meer zo zit. Dus als ik zeg maar uh, zo'n uur uh, yoga ga doen... Ja, dan, dan raak ik een beetje... dan komt er wat afstand van wat zich allemaal in mijn hoofd afspeelt. Maar voor mensen die dit dus nooit doen, die, die de ervaring niet hebben... is dat dan alleen maar in dat uur dat je die gedachten niet hebt... en ze je de sportschool weer uitstapt, dan zijn ze er weer? Of werkt het ook een iets langer door? Ja, bij mij werkt het inmiddels wel wat langer door... maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ook dat best wel veel tijd en oefening heeft gekost. Dat vind ik soms een beetje het nadeel van bijvoorbeeld ook de meditatie toen ik dat voor het eerst ging doen ik werd de eerste tien minuten echt helemaal gek gewoon ja toen was het was van echt vreselijk ik heb het mij nooit gelukt oh ja nou ja ik dacht echt wat zit ik hier te doen ja. en toen was het toevallig een, een uh, zo'n begeleider daar die zei ja dat is heel normaal dat is zeg maar als je een aap opsluit in een kooi gaat hij eerst alle kanten op schieten toen dacht ik oh ja dat vond ik wel goed ja, dat, dat was is wel mooi. ja dat ja. was voor mij een metafoor die werkte maar ook daar zat een beetje het discipline ding in van oké okay, nou de, blijkbaar is dit een proces dus ik ga dat doen dus dus ik heb daar dat veel gedaan. En, dan, en ik doe dat nog steeds. En dan uiteindelijk werpt het wel... Oh, echt vertel. Hoe lang heeft dat bij jou geduurd voordat je die tien <lacht> minuten door kon zonder te denken... wat zit ik in godsnaam te doen? Oh, ja, nou... Uh, ja, ik... Ja, ik het ben... heb het echt vaak geprobeerd. En ja. het, is, ja, het is me dan nooit gelukt dat ik er, iets anders dacht dan... Oké, okay, ik heb tien minuten met mijn ogen dichtgezeten. Ja, ja, ja, dat snap ik ook wel. Nou ja, ik heb nog steeds dat soort meditaties... hoor, dat ik dat soort dingen denk. Ja, ja het is dat... niet een of ander wonderlijk schakeltje... dat op een gegeven moment aangaat. Maar nee, maar dat, is toch... dat altijd. Ja, maar dat is toch met niks. Ik bedoel, dat, ja, dat, dat vind ik ook soms een beetje het, het probleem... ook in die processen van herstel... dat er heel erg wordt gedaan alsof dingen heilig zijn... en de verandering teweeg brengen. Ja. Terwijl, ja, volgens mij is dat gewoon helemaal niet zo... Het, is vol, ja, het ligt aan jezelf. Het is een combinatie van dingen. Soms dan doe ik zo'n meditatie en dan werkt dat supergoed. Soms denk ik na tien minuten al rot op. Ja, dat, het is ook niet... Nou, het is goed om te weten. Ja, dus Je ja. moet het gewoon blijven proberen, zeg jij. Ja, dat is volgens mij het hele idee. Ook weer, ook, denk een beetje misvatting soms over meditaties. Dat je daar dan heel rustig van wordt of zo. En, oh, is dat niet zo? Nou, ja, misschien... <laughs> <laughs> ik hoop dat dat niet zo. is Dit is niet voor het eerst dat ik iets negatiefs hoor. Nou, niet, het is ook niet iets negatiefs over meditatie Maar ik hoor vaak mensen positief over meditaties. Want het werkt ook goed. je wordt er zo rustig van. En het heeft, zo, het heeft me zoveel gebracht. Ja, het heeft mij wel veel gebracht. En dan denk ik, oh, gebracht. ik wil dat ook. Ik wil dat ook, dan ga ik dat proberen. En dan denk ik, hoe dan? Ja, maar, dat, maar dit, ja, ik denk, dit is wel zo'n mooi voorbeeld over hoe iets wordt geromantiseerd. En hoe, hoe ik vraag me af hoe eerlijk iedereen daar dan over is, heel eerlijk gezegd. Want uiteindelijk brengt het mij wel meer rust. Maar de worsteling die dat ook oplevert en wat er allemaal voorbij komt. Mij helpt meditatie meer om, zeg maar... Uh, Dingen die zich in mij voordoen wat meer voorbij te laten gaan... en wat meer te observeren in plaats van me daar heel erg in vast te bijten. Maar ik heb nog nooit mee... en ik mediteer, heb best wel veel gemediteerd... ik heb nog nooit meegemaakt dat ik daar bijvoorbeeld drie kwartier zit... en dat het helemaal rustig is. Nee? Nee. Dat je helemaal verlicht dus op een gegeven moment die ogen weer open doet. Nee, ik kan wel eens hebben dat het zeg maar een vrij rustige meditatie is... maar denken, gedachten komen bij mij altijd. Het is meer dat ik daar dan wat afstand van kan nemen. Of dat ik daar wat minder in meega en dat het een heel verhaal wordt... Wat overdag wel vaak in mijn hoofd gebeurt, maar dus het is een, een klein stapje. Ja, een van de vele kleine dingetjes ja. die helpen bij elkaar. Ja, precies, precies. En het is niet een instant. En uh... ja, jammer. Ja, sorry. <lacht> ja. Nou ja, ja, ik vind het altijd een beetje ingewikkeld. Kijk, er is nu ook zo'n discussie gaande hè, over mindfulness: van is dat eigenlijk wel zo helpend? Ik hè? weet het niet. Ik heb uh, een aantal afleveringen geleden. Een, een hele uitzending gemaakt over mindfulness. En ja. dat was heel erg een soort van: oh wow, dit zit, zit wel wat in. Ja, nou, er zit zeker wat in. Ik bedoel, ik denk dat in, al, in, in alles wat je kan doen om jezelf te ondersteunen, zit natuurlijk allemaal wel wat in. Alleen, het, het wordt vaak neergezet als een soort van oplossing ergens voor. Ja. En het is natuurlijk met die mindfulness soms een beetje. Ja, ik vind dat er was op een gegeven moment een voorbeeld over werk. Van ja, iedereen is overwerkt, dus gaan we mindfulness doen met de medewerkers in plaats van. Misschien moeten we iets doen aan onze bedrijfscultuur. Ja. Want iedereen hier is overwerkt. Ja, en dat, ja. dat zie ik wel meer. Tenminste, ja, dat, ik vind dat soms echt een beetje een probleem. Dat dat soort oplossingen allemaal worden gebracht voor een, voor een probleem wat volgens mij op een heel andere manier opgelost ja, moet worden. Ja, de, dat de, het de, de probleem op de werkvloer, dat we zeggen, nou, moet daar, weet je wat, we zetten er iemand in een hokje waar je naartoe kan om te praten als je het even een beetje moeilijk vindt. Want dan blijft de productiviteit lekker hoog. Ja, precies. Nou, allemaal <laughs> dat soort dingen. En ja. ik denk dat we veel, het is natuurlijk ook wel een beetje gek dat er zoveel... Dat je zoveel moet doen inmiddels in je leven om een beetje een oké okay leven te kunnen leiden. Hè? Dat, je, dat je daar zo hard voor moet werken en dat je daar van alles voor moet doen om, om overal in mee te kunnen. Ja, ik, ik denk soms, dit is een omgekeerde wereld bijna. Nou ja, en er komen steeds meer mensen bij, lijkt het, die eh, last hebben op die ja. manier te leven. Ja. Die het niet lukt. Nee, en die daarin vastlopen en die dan vervolgens, uh, wordt niet gekeken naar de context, maar, maar wordt gezegd, oh, maar jij hebt een probleem. Ja. Ja, ik, ik begrijp daar soms niet zoveel van. Ik, ik denk dan, ja, ik weet niet of diegene een probleem heeft... of dat wij als maatschappij wat meer een probleem hebben... in hoe we dingen organiseren en doen. En dat niet ieder, dat, dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Want de lat komt natuurlijk alsmaar hoger te liggen. Dus ja, dat, en dat is iets waar ik zelf denk ik ook veel tegenaan ben gelopen. Al die verwachtingen en al die ideeën over hoe je leven eruit zou moeten zien... of hoe dingen zouden moeten gaan... Of, ja, ik ging studeren en werken. Ja, en ik liep daar helemaal in vast. En mij lukte dat gewoon helemaal niet. En dat was niet goed voor mezelf beeld. Nee, nee, nee. Want dan denk je, wow. ik faal. Andere mensen doen het allemaal wel. Waarom ja. kan ik dat niet? Ja, maar als je dan ziet hoeveel mensen het eigenlijk ook niet lukt. Ja. Dan denk ik, nou, zo, zo gek is dat helemaal niet. En dat is iets wat, wat ik gewoon vaak mis. Is dat, er, dat mensen veel meer delen. Niet, echt, niet achteraf, maar gewoon als je erin zit. Vertel eens iets over waar je dan mee worstelt. Of waar je dan zo in vastloopt. Of wat je allemaal tegenkomt. Dat is zo minimaal. En... Soms wordt dat dan wel gedaan, hè? bijvoorbeeld in social media... maar dan lijkt dat bijna een prestatie of een soort van uh, uitzondering... dat iemand een keertje iets deelt over waar hij in, in zit, zeg maar. Hè? Dat ja. wordt dan helemaal bejubeld van... oh, wat knap dat je dan nu zo open bent. Maar ik denk dan, jongen, dat zou dat toch eigenlijk allemaal Iedereen moeten zijn. Zou dat, ja, waarom ben je het niet? Ja, dat, vind ik, dat vraag ik me wel eens af. Ja. Nou, en en... Het, is, het lijkt soms ook wel een beetje... maar dat is zeker maar, gelukkig is dat niet de meerderheid... maar het lijkt soms ook wel een beetje een soort... Uh, nou ja, niet helemaal jezelf. Het is een beetje een soort van... Ik, ik heb ook iets. en uh, Kijk, ik, ik worstel ook. En dan is iemand daar heel open over. Maar dan eigenlijk alleen maar over het kleine stukje. Dat hij bijvoorbeeld wat somberder is af en toe. Ja. En dat mag je dan wel vertellen. Want dat is tegenwoordig wel iets meer geaccepteerd. Hè, ja. Dat mensen daar last van hebben. Dus dan vertel je dat kleine stukje wel. Ja. Maar alle andere dingen die doe je net als uh, gewoon... Hè, het was gisteren. Maar vandaag is het weer fantastisch. Ja, precies. Vandaag is alles weer goed. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik, zo... vind dat ik vind dat ingewikkeld. Want ik denk als ik dat... Uh, vroeger of in mijn proces meer had gehoord... dat mensen ergens mee worstelen of ergens mee zitten... had ik me waarschijnlijk helemaal niet zo uitzonderlijk ja. gevoeld of zo. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat de eerste keer... dat ik in zo'n praatgroep was bij, uh, voor de bipolaire stoornis... waar alle andere mensen ook zaten die dat ook hadden. En dat dan bij eindig, bijna iedereen was het verhaal... nou ja, het gaat, uh, het gaat nu een stuk beter... want ik heb medicatie gekregen en pillen gekregen... en het gaat eigenlijk wel goed. En ik zat daar net toen bij als eerste zo van... oh shit, dat is dat. Die, gaat het, die heeft het na een jaar. En die heeft het na twee jaar allemaal op orde. En die nu. Ja. Ah, dus ik moet ook aan de bak. Omdat ze... Maar die mensen bleken allemaal. toen ik ze iets beter leerde kennen. Allemaal ook gewoon met exact dezelfde dingen te worstelen. Ja, als ik, waar ik elke week mee worstel. Ja. En dat wordt niet Dat zeggen mensen bijna niet. Nee, zelfs daar niet. Nee. Dat het, dat is, ja, ik denk dat dat. Dat is ja, de echt een groot taboe in de samenleving. Dat je gewoon. Ja. Ik kijk. Ik loop best wel regelmatig in dingen vast. En mijn gedachten kunnen helemaal met mij aan de haal gaan. En ik heb echt dagen ertussen dat ik. Uh, nou, me door een dag heen sleep bijna. Ja, en, en ik probeer daar gewoon open over te zijn. En als mensen ja. aan mij vragen hoe gaat het, dan zeg ik dat... Kijk, ik vind deze lockdown vind ik echt vreselijk. Ja, ik, ik probeer dat gewoon te zeggen en ook mijn worsteling te uiten. Wat mij opvalt wat er dan gebeurt, is dat iedereen mij gaat vertellen... wat ik dan allemaal zou kunnen doen om deze lockdown wel uh, ja. te, leuk te maken, zeg maar. Ja. ik dan denk, ja, maar... Ik ervaar dat nu gewoon niet zo klaar. Dus <laughs> ik heb er niks aan je tips. Nee, echt, ik heb er echt niks aan je tips, maar gewoon echt niet. Nee. Mij helpt het echt veel meer als mensen open over zichzelf zijn en vertellen hoe zij met dingen omgaan. Want dan is het geen tip, maar dan kan ik nadenken van oh ja. Nou, zou ik er ook zo naar kunnen kijken of zou mij dat ook helpen. Ja. Nou ja, of, of helemaal niet zelfs. Ik bedoel, je kan ook gewoon denken, nou, dit is mijn probleem. Ik heb vandaag gewoon een roldag en niemand kan me daarbij helpen. Ja, ja nou precies. Maar, maar we zijn zo gericht op alles moet beter. Alles moet van... Ja, ik zie dat in de psychiatrie werkt daar natuurlijk zelf. Alles heeft, moet een doel hebben. Je, je moet altijd moeten, je moet een doel. Iets moet anders, iets moet... Beter worden of veranderen. Ja, maar en... dat is wel lastig. Want ik vind dat zelf. Ik ben het helemaal met je eens. En bij mij heeft het ook heel veel rust gebracht. Om te denken dat ik die doelen allemaal niet meer moet per se behoefte hebben. Maar gewoon elke dag een leuk leven moet hebben. Dat is eigenlijk de kern is van wat ik probeer te doen elke dag. Ja. Maar dat is toch wel lastig. Want ja. In zo'n verlichte wereld leven we helaas ook gewoon niet. Nee. Nee, ja. Ik weet het. <laughs> ja, ik weet. Het. Ja. En ik denk ook niet dat dat allemaal in één keer kan veranderen. Kan dat ja, maar... überhaupt wel veranderen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel houden van die, van die strijd. En die, die ja. competitie. En elke dag knallen. En... Ja. ja, ik weet het niet. Ik, ik, heb, ik, ik weet niet of dat echt kan veranderen. Ik weet wel dat, dat, uh, dat het mij helpt als dat anders gaat. En dat dat dan ook bij mij begint. Dus dat ik daar dan iets anders in wil doen. Dus wel, wel als mensen aan mij vragen hoe gaat het eerlijk deel hoe dingen gaan en, en dat is een proces dan gaat soms gaat dat best goed en uh, manage ik dingen best aardig en soms gaat dat helemaal niet en dan zeg ik dat ook en ik zeg ook laat ook zien dat dat een proces is en ook dat ik niet gered hoef te worden of zo of dat anderen daar dan van alles aan hoeven te gaan doen en je merkt dat dat beter werkt dan het niet vertellen ja voor mij wel voor jou, ja. ik heb ik heb het tenminste ik weet niet hoe mensen in mijn omgeving dat beleven maar <laughs> ik, ik heb in ieder geval het idee dat ik daardoor wel uh, ja, met een aantal mensen goede contacten heb die ergens over gaan. En die mij ook laten weten hoe het met hen gaat, zeg maar. En voor mij is, ja, is dat in mijn herstel, denk ik, ontzettend belangrijk geweest. Eigenlijk wat je op een gegeven moment zei van, uh, het is lastig om kwetsbaar te zijn. Ja, maar op het moment dat, dat je dat kan delen en dat je daar niet iets mee hoeft, of dat dat niet beter hoeft of anders hoeft, maar dat het gewoon daarover kan gaan, ja, dat is voor mij wel ook een... Dan is het ook niet lastig meer. Nee, nee. nee. En, dat, en dat is voor mij ook een sleutel in dat herstel geweest. Van, oh ja, ik voel me nu gewoon zo. En daar hoef ik niet iets aan te doen. En dat is niet een probleem. En dat hoort ook niet bij een diagnose. En daar hoef ik ook niet iets voor te zeggen. En het zwikken. is ook niet erg En je hoeft je ook niet voor te schamen nee, eigenlijk. Nee. Dat zijn allemaal emoties die natuurlijk iets moeilijker te, te bestrijden zijn. Maar het is ja. wel allemaal waar. Ja. Maar ik vond wel, weet je, in aanloop naar de, ons gesprek nu... en ook met deze podcast... Dat, dat vond ik wel interessant wat er bij mezelf gebeurde. Omdat ik eerst dacht ik van... oh, misschien ga, wil ik daar wel aan meedoen. Toen dacht ik, nee, maar dat ga ik helemaal, ga ik helemaal niet doen. Want... Ja, wat, wat moet ik dan precies zeggen? He, want wat, wat ja, ik kreeg ook een heel soort dilemma met mezelf. Want ik wil heel graag open zijn over waar ik mee worstel. En deels uh, zijn dat, denk ik, dingen waar iedereen mee worstelt. Maar deels heb ik ook wel echt meer last van dingen dan de, de gemiddelde mens, zeg maar. Dat, mm -hmm. Daar ben ik me ook wel van bewust. Loop ik tegen meer dingen aan. Maar ik wil daar ook niet per se een probleem van maken. Ik wil daar ook graag open over zijn. Maar als je al, alle dingen weer te veel normaliseert of te veel ja dan is er ook niet echt ruimte voor een bepaalde worsteling die mensen hebben. Dus ik, ik, ik vind het ook heel ingewikkeld. Van, zeg je wel iets over je diagnosis of niet? Of wat voor betekenis heeft dat voor mensen? Soms kan het mensen natuurlijk ontzettend helpen om zichzelf beter te begrijpen. Ja. Mij is het alleen maar van mezelf afge, afgebracht. Maar ik vind die openheid daarover wel heel belangrijk. Maar ik denk wel vaak na over, ja, hoe dan precies? Hè? Wat, ja, wat, wat, wat werkt dan om, om... Maar wat zou een reden zijn om het er niet aan mee te doen? Om je dit verhaal niet te vertellen, want wat je zegt is natuurlijk gewoon helemaal waar. Er zijn een hele hoop mensen die kampen met problemen waar jij en ik ook mee kampen. Uh, en die, die niet precies weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Of inderdaad nog steeds vertrouwen op, volledig op de, op de ja, op, psychiatrie ja. en op de hulpverlening. Nou ja, voor mij is dan toch... Ik denk dat er toch ook dan bij mij ook een soort, ook een soort van zelfstigma speelt. Hè? Van wil ik, dit al, wil ik deze dingen allemaal zeggen en wil ik dat heel veel mensen dat horen? Kijk, in mijn eigen kring dat delen, dan doe ik dat met mensen waarmee ik uh, vertrouwd ben en waarbij ik me daar goed bij voel. En dit is natuurlijk wel een soort van, ik praat hier nu met jou, maar ik heb geen idee wie dit allemaal gaat horen. Nee. Dus, maar ik vind het ook belangrijk om daar open over te zijn. Maar voor mij is dat ook wel altijd een soort van worsteling van ja, uh, ik vind dat in werk ook wel lastig. W wat zeg ik wel en niet over, over ik, ik ben denk ik uh, in mijn werk vrij... Vrij gereserveerd. En ik, als het zo uitkomt met collega's, dan vertel ik wel iets over waar ik mee worstel. Maar de, voor de rest doe ik dat in mijn functie eigenlijk niet. En maar waar, soms, waarom niet dan? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ook wel deels omdat ik zo ben. Hè, omdat ik daar ook naartoe ga en mijn werk ga doen. En ook gewoon een taak heb uit te voeren en daarin verantwoordelijkheden heb. Um, waar, waar, ja, die, waar, en, en het is niet altijd de plek. Kijk, als ik in een grote beleidsvergadering zit, dan ga ik niet... Uh, uh, Begin je hem dan niet met, nou ik heb gisteren niet zo goed geslapen, een nee, beetje moe vandaag. Nee, ik nee. weet niet of er iets uitkomt. Nee, nee, ja, nee, dat, nee? Nee, nee, nee, dat doe ik dan dus niet. Maar dat is ook wel, ja, waar doe je dat? Wanneer is het helpend? Wanneer is dat verbindend? Nou, maar dat is wel interessant, waarom ja. doe je dat daar niet dan? Ja, dat vind ik... Kijk, dat, vind ik... dat is een soort schaamte toch? Over, het, dat ik heb hier last van, in andere mensen die om mij heen zitten, al die, al die directeuren hier, die hebben allemaal nergens last van, en ik wel. Een beetje... Ik denk dat het vooral, dat het meer met de setting te maken heeft. Want op zich heb ik niet zo, zou ik er niet zo moeite mee hebben om daar iets over te zeggen. Maar dat is dan niet helemaal de setting daarvoor. Op een moment dat het dat wel is, dan zeg ik daar ook wel wat over. Als het kan, in, in, ook in de grotere vergaderingen of in nou ja, dingen, organisatorische dingen, als het kan, probeer ik altijd wel iets te zeggen over, verweef ik daar op de een of andere manier mijn ervaring ook wel in. Maar ja, de, ik, de, ik vind dat echt een zoektocht. Ja, de hele, hele gebeur rondom openheid daarin. En over hoe je dat doet op een manier dat het uh, ook verbindend werkt. En dat het niet zo wordt van... Oh ja, heel goed verhaal, maar daar heb je al die mensen met die... Waar iets mee aan de hand is. <lacht> en daar zijn de mensen die daarna luisteren en daar open voor zijn. Ja, ja, ja, dat, ja. Dat, ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat vind ik best ingewikkeld. Omdat ik zo graag zou willen dat dat veel meer bij elkaar zou komen. En dat dus die scheidslijn tussen die mensen die daar open over moeten zijn, want er is iets mee... en die mensen die dat schijnbaar niet hebben... Ja. die kloof wordt er soms ook nog groter. Maar je denkt ook niet dat... die mensen die denken dat ze dat niet hebben... of die net doen alsof ze het niet hebben... die hebben het ook natuurlijk. Dus ja. die zouden eigenlijk gewoon in zo'n vergadering... allemaal zouden we eigenlijk even moeten beginnen en zeggen... hoe heb je geslapen vannacht? Ja, hoe zeg zit je ik, erbij? Ja, vertel eens over je, Ja, en de andere kant is... Um, uh, ja, ergens denk ik dat dat heel mooi zou zijn... en, en, en ergens vind ik het ook lastig, vooral op werk, omdat ik denk... jij komt daar ook om iets te doen, zeg maar. Mm -hmm. en, ja, hoe, hoe... Maar het helpt je misschien beter begrijpen... hoe iemand anders is en wat iemand anders zegt... en waarom iemand zo reageert. Ja, ja. Nou, Ik zou het wel mooi vinden als daar meer openheid in zou komen. Maar ik ben... Ja, ik nou, weet... Aan de ene kant denk ik ook, het zou fantastisch zijn... als mensen zo open zouden kunnen zijn dat dat kan. In vergadering, in, maar en, en als ik dan even denk aan de praktijk... in de vergadering die ik heb meegemaakt... ik zie ik dat gewoon niet gebeuren. Nee, nee, zie ik bij mij ook niet gebeuren. Soms gebeurt het wel meer, maar... Uh... Nee, dat zie ik ook niet zo heel snel vormen. Want dat, precies dat stukje kwetsbaarheid is natuurlijk heel moeilijk voor mensen om toe te geven. Dat ze dat ook zijn zelf. Ja. Zeker als je het hebt over uh, carrière maken in uh, ja. bedrijven, directeuren. Kwetsbaarheid is een beetje, dat is een moeilijk ding. Niet ja. sterk. In, uh... Ja, en daarom vind ik ook uh, uh, dat hele stukje dat de kracht van kwetsbaarheid vind ik ook een ingewikkelde. Omdat er dan dus in die kwetsbaarheid ook weer een kracht moet zitten. Dus dan gaan mensen bijna instrumenteel delen omdat je dan met je kwetsbaarheid laat zien dat je toch krachtig dat bent. Dat dat je krachtig is. Ja, dat vind ik ook altijd heel ingewikkeld, denk ik. Ja, maar goed, mijn kwetsbaarheid is gewoon heel kwetsbaar. En fijn als iemand anders dat beleeft als iets krachtigs. Maar voor mij voelt het gewoon een kwetsbaar punt, zeg maar. En daar, daar weer een kracht daar van niet willen maken. Daar per se iets moois van nee, te kunnen maken. Ja, nee, ik snap ja. dat, dat is denk ik het hele... Daar, ja, daar loop ik gewoon, denk ik, tegen aan. En daarom... Dat draagt denk ik soms nu bij aan dat ik nu soms nog vast kan lopen. Omdat ik dan zelf ook weer het idee heb van... Oh ja, maar je moet wel... Oh, ja, ik mag hier wel mee zitten, maar ik moet wel ook ondertussen zeggen wat ik hier al allemaal aan ga doen. En wat ik allemaal. Dus ik voor... mag wel met mijn stoornis of mijn stoornis, maar het moet productief zijn. Ja, moet we... <laughs> toch, ja, toch. Je moet er wel actief mee aan de slag zijn en mee bezig zijn. En het moet wel. Uh... Het moet wel tot iets leiden. Ja, en, uh... ja, ja, ja. En progressie ja. in zitten. En uiteindelijk, ja, dat is, dat is precies. Weet je wel, van de achteraf op terugkijken, ja, dan kan je zeggen, ja, ik ben van hier tot daar gekomen. Maar dat wekt ook zo de suggestie dat het. Ja, dat dat dingen zich altijd ontwikkelen of anders kunnen worden. Ja, en Bij mij blijven sommige dingen ook gewoon terugkomen. Ja, of worden slechter. Ook nog, zeker. Dat <laughs> kan ook gewoon nog. Ja, dat kan, dat kan zeker. Dus ja, ik weet het niet zo goed hoor. Ik, denk, ik weet niet, ja, jij zegt dan kan dat. Ja, ik weet niet of het kan, maar ik zou het wel heel fijn vinden als... Ja, nou, er, wordt, er komt wel meer ruimte voor dit soort dingen. Ja, ja. maar als het allemaal wat minder... Ook, ook die maakbaarheid, hè, dat, je, dat je overal ook zelf iets aan zou kunnen doen... Ik denk dan, ik kom soms patronen in mezelf tegen... Ja, daar zou ik heel graag iets aan willen doen, maar die komen elke keer in allerlei oh nee, absoluut, nee. spookverschijningen weer terug. En sowieso, ik bedoel, waar, uh, we hebben het daar niet over gehad, maar ik denk dat er heel veel dingen waar mensen mee zitten ook gewoon puur genetisch kunnen zijn. Mm -hmm. uh, ik, ik ga niet precies zeggen wat, maar mijn moeder heeft last van dingen, ik heb last van dingen en ik zie ze bij mijn dochter ook terug. Precies, ja. Dus uh, dan kun je wel ja. van denken, oh dat moeten we allemaal aanpakken en oplossen. Maar als dat gewoon in je verankerd zit, precies. en je bent zo. Ja, maar er wordt heel erg naar individu gekeken. Terwijl mij, waar ik mee worstel, dat zit ook niet alleen maar in mij. Wat ik in het begin al even zei, dat heeft ook een hele geschiedenis en een hele familiaire geschiedenis. Dat is niet bij mij begonnen. Het is niet zo nee. dat ik me in de psychiatrie meld en dat ik bij mij een probleem is ontstaan. Zo, zo werkt het volgens mij bijna nooit. Nee. Maar ja, daar hebben we soms, vind ik, weinig aandacht voor. Dus ik ja, wil nog even terug naar die, uh, die alternatieve manier die je hebt gevonden die wel werken. Ja, ja, ja. We noemen ze de beste die je hebt gevonden. Is dat, is dat medita meditatie? Ja, dat? dat is denk ik ja. wel echt de meditatie. Maar oh, een... Um, ik doe ook wel echt veel met het boeddhisme. Maar ik ben een beetje allergisch voor zeggen: ik ben een boeddhist. Want dan denk je: ja, ik weet niet zo goed wat ik dan ben. Maar goed, in ieder geval, ik. <lacht> ik ja. Je hebt allemaal heel veel allergieën voor bepaalde dingen. Waar is het nou weer mis met zeggen dat je boeddhist bent? Nou, omdat zo, zo voel ik dat echt niet. Okay, ik ben, da, voel... Dan is er iets nee, mis mee. Nee, maar ik doe daar wel veel mee. Alleen, daar zit natuurlijk ook soms een beetje een wazige halt omheen. Maar ik nou denk in. wel... Ja, nou ja, daar heb je gelijk. Misschien nou en. Ja, ik ben denk nou ik, nou ik gewoon een beetje voorzichtig vaak in wat ik zeg... en hoe ik dingen naar voren breng. Omdat ik dat graag zorgvuldig wil doen. Of niet daar... Soort van... andere ideeën over weer laten bestaan. Ja, precies. precies. Ja. Dus nou, dat... je, ik kom niet heel zweverig over hoor, dus je mag volgens mij best zeggen. Dus, ja. Maar wat vind je zo mooi in het boeddhisme? Nou ja, ik heb daar veel aan gehad, omdat zij toch echt wel een andere manier hebben van kijken naar, naar lijden, zeg maar. En dat, dat heeft mm. mij wel heel erg geholpen. Ik hier... Hoe kijken boeddhisten naar lijden? Nou ja, heel voor, zoals het in ieder geval voor mij werkt... Hè? want ik, wil niet, ik ben geen boeddhistisch leraar... dus uh, ik hou me daar een beetje van af... maar zoals het voor mij werkt... <totstuken> niet meteen van die voorbouwt <laughs> maken. Gewoon je eens vertellen wat je... Nou ja, voor mij is het zo dat zeg maar... zoals ik in ieder geval ben opgegroeid... en zoals ik het hier in Nederland heel erg voel is... er is lijden en dat moet opgelost worden, punt. Overal moet een oplossing voor zijn, je moet al, iets aan doen... alles moet goed. En ik, die boeddhistische kijk is voor mij veel meer van... het bewustzijn dat dat er gewoon is... Dus dat, ja, dat er gewoon lijden is en dat ik dat ook gewoon ervaar en dat dat prima is en dat dat ook weer kan veranderen. He, dat zit natuurlijk heel erg in het boeddhisme, de veranderlijkheid van dingen. Zeker. Ja, daar, daar heb ik heel veel aan gehad. Maar wel ook dat de basis is van, ja, er, er, dat is er gewoon lijden. En door, denk ik, mijn omgeving en door, nou ja, hoe ik dat allemaal zag, had ik het gevoel, ja, maar dat heeft niemand, want iedereen... Ja, is blij en, en worstelt, nou ja, loopt zo zijn pad, zeg maar. Ja. Ik heb dat gemist, dat zeg maar het bewustzijn daarvan en, en ja, dat het daar ook over kan gaan. En dat vond ik in dat boeddhisme veel, veel meer terug, dat dat gewoon een soort van wezenlijk onderdeel is. Dat er is, ja, precies. je ontkomt ik... er niet aan naar lijden. De hele wereld is lijden. Ja, precies. Om bij dieren, bij mensen, precies. maak niet het waar. Ja, maar dat, dat gevoel heb ik nooit gehad, dat daar ruimte zeg maar voor was. En dat vond ik daar veel meer. En dan dus ook in vervolg die meditatie, om gewoon veel meer te zitten met wat er is. En dat allemaal maar eens voorbij te laten komen, in plaats van bij alles meteen te denken, oh shit, hier moet, hier moet ik iets aan doen. En ben je dan ook op het punt binnen het boeddhisme, ik weet niet of dat ook heel erg boeddhistisch is, wat ik nu ga zeggen, maar dat je het probeert los te laten. Dus dat je, zeg maar, wel die pijn voelt. Dus hij is er. Mm. Je, uh, je erkent de pijn. Mm. Maar je laat hem ook weer, zeg maar, gaan. Want je hoeft er verder niks mee te doen. Hij is er gewoon. En hij gaat weer langzaam weer weg. Yeah. Of wil je die nog steeds waa, pakken en vastpakken en yeah. bestrijden? Ik denk een beetje van beide. Ik, vind, ik weet nooit zo goed wat loslaten precies is. Omdat ik dan denk, ja, die dingen komen toch voor, voorbij. En het dingen gebeuren toch. Nou, meer met loslaten wat ik bedoel is... Wat ik dan wel heb ervaren met meditatie. Dat als je bijvoorbeeld een uh, geluid hoort van een bouwmachine buiten. Dat je hem ja. hoort. Ja, precies. Maar niet denkt, ah, die bouwmachine. Ja, niet geluid. al die gedachten over Gewoon, maar, ja. Hij hoort hem, hij is er en hij gaat ook weer weg. Ja, ja ik denk dat ik dat met... Um... Met een geluid bijvoorbeeld wel kan. Maar met, <laughs> maar met dingen die echt heel diep zitten, is dat natuurlijk wel is dat een stuk ingewikkelder. Ik probeer het wel te oefenen, maar ja, ik weet niet. Weet je, sommige gedachten die plagen mij wel echt of die komen veel voorbij. En ja, ik, heb daar wel, ik kan daar wel iets meer afstand van nemen. Want eerst ging ik daar dan helemaal in los. Dus dat is wel anders geworden. Maar ja, echt, echt, echt dingen loslaten. Ja, ik weet het niet zo of goed. Of meer relativeren, of meer, minder belang aan hechten, minder waarde ja. aan hechten. Ja, dat, dat misschien wel, dat laatste. Dat het gewoon meer voorbij komt, en dat het er is, en dat dat ook prima is. En dat ik inmiddels wel wat meer de ervaring heb dat dingen ook weer voorbij gaan. En ook echt anders worden. Ik bedoel, ik reageer wel echt anders op dingen dan, uh, zeg, tien jaar geleden of zo. Dus die veranderlijkheid, dat, dat voel ik wel Ja, erg. Ja, <laughs> ja. ja, toch. ja dus dat, dat voel ik wel heel erg. Maar ja... En, is er in het boeddhisme ook een, uh, een, een zoektocht naar het geluk en wat dat dan is? Is dat uh, dan de afwezigheid van pijn? Van lijden? Ja, weet, weet ik niet zo goed. Weet ik niet zo goed. Zo boeddhistisch ben je dan nou, nou, ja, ja, Nou, weet je, ik vind het heel lastig om daar dingen over te zeggen, omdat. Um, uh, ik weet, ik weet niet zo goed, zeg maar, of het idee wat wij hebben van geluk... of dat hetzelfde is als hoe ze, waar ze dan in het boeddhisme over hebben. Hè? Daar hebben ze niet... Nou, echt... ik weet helemaal überhaupt niet wat mensen bedoelen als ze zeggen geluk. Nee, dat is een beetje mijn punt. Ja, maar dat, daarom haal ik het misschien ook aan. Omdat ik dat gewoon dan niet zo goed weet van... Ja, ik weet niet zo goed of ons concept van geluk... Wat, ik weet één, al niet zo goed wat dat dan is. Nee, nee. En twee, weet ik dan ook niet zo goed of hoe ze in het boeddhisme praten over dat lijden... en hoe, hoe daarmee om te gaan of dat voor hen ook te maken heeft met geluk. Ik weet, nou, ik wat vind... is het voor jou dan? Dat is misschien een veel makkelijker een vraag, ja. <laughs> ik, weet, ik zei, het een makkelijkere moeilijk, vraag. Ja, ja. Nou, dat vind ik een hele moeilijke <laughs> vraag. Ja, dat weet, weet ik niet zo goed hoor. Ik denk dat... Uh, wat is geluk? Zeg je wel eens over jezelf, ik ben gelukkig? Nee, ik geloof niet dat ik daar zo mee bezig ben. Je denkt nooit, ik ben gelukkig? God, dit was een... Uh, ik ben nu, dat was zo leuk. Ik ben echt gelukkig. Nee, ja, ja, nou ja, voor mij is misschien gelukkig... T Tuurlijk kan je korte momenten hebben dat je een soort van geluk ervaart. Maar dat vind ik nog wel iets anders dan dat je zegt, ik ben gelukkig. Mm -hmm. Ik zeg ook niet dat ik dat zeg hoor. Nou, maar ik probeer te kijken of er mensen zijn die het wel doen. <laughs> nou ja, <dan laughs> heb je mij denk ik te verkeerd. Hè? Nee, ik zou dat nooit op die manier zeggen. Nee? Nee, ik geloof wel dat je, dat je, dat je momenten van geluk kan hebben of van... Nou, bij mij voelt. Is maar het denk... is zo'n ding in onze maatschappij: gelukkig zijn. Ja. Ben je gelukkig? Ja, ik word. Ik zou zeggen, ik wil later wat weer worden gelukkig. Ja, ik weet het. Maar dat is, ja, dat, dan komen we een beetje op hetzelfde. alsof dat hele maakbare en dat alles maar leuk moet zijn. Dan vind ik hiervan een beetje hetzelfde. Je, je legt ergens een lat. Wat dan gelukkig zou moeten zijn. En iedereen moet daar komen. En, en dan kom ik al, loop ik al vast. Want dan denk ik, ik weet niet wat dat geluk is. En dan moet ik dus ergens naartoe. En dan moet ik daar een keer komen. Ja, ik, ik vind dat allemaal een hele rare... Ik denk dat... ja, ja. ja, maar ik loop daar alleen maar op vast, zeg maar. Op dat soort dingen. Maar je, je hebt wel gelijk natuurlijk. Dat we dat mensen vragen van, ben je gelukkig? Ja, dat is een heel belangrijk dingen in onze maatschappij. Maar ik, ik, ik vraag het niet voor niks. Want ik ja. denk ook heel vaak, wat is dat dan precies? En wat, wanneer ben ik dan gelukkig? Ben ik dan gelukkig als ik uh, geen vervelende gevoelens heb? En als ik me niet uh, heel rot voel? Is dat dan geluk? Ik heb geen ja. idee. Nee. Daar dat is ook af en toe wat ik vraag aan mensen. En ik denk, naar nou, boeddhisme voorbij komen. <laughs> kort lijden. Is er misschien ook een andere kant geluk? Ja, nou, wat is, hoe zie je dat ja. dan? Ja. ja, ik denk dat ik daar een beetje hetzelfde in sta. Ik weet niet zo goed wat gelukkig is. En, maar ik, ik geloof ook niet dat ik dat erg vind. Ik geloof ook niet dat ik daarna op zoek ben. Want het is niet zo. ik, ik zeg ook niet van, ik ben heel ongelukkig. Dat, dat zo is het ook niet. Nee. Nou, gelukkig. Ja, gelukkig maar. <laughs> ja, ik weet niet. ja uh, ik, ik denk, ja, je komt in het leven denk ik van alles tegen. En, ja, ik, ja, wat is gelukkig. Ik weet het ja. echt niet. Nou, dan uh, laten we die lekker zitten. Ja, <laughs> we echt. hoeven er ook geen antwoord op te verzinnen. Het zou wat zijn ze? Ik ben er weer een antwoord konden voorzien op Wat gelukkig dan is. Ja, maar ik denk wel dat je, dat je een van de dingen aansnijdt die, die, die ik soms lastig vind. Is dat, er altijd, dat je altijd iets moet bereiken. Hè? Of dat je dan, en, en ik weet dan niet wat dat is. Dus ik ga me dan steeds vreemder voelen. Omdat mensen zeggen: oh, Ik ben echt zo gelukkig. En ik dan denk: Waar, waar, waar gaat dit nou precies over? Ja. Dus ja, dat is ook wel weer een van Waarvan de... Waarvan word je dan gelukkig en hoe voelt dat dan precies? Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. Ik heb echt wel momenten dat ik me heel uh, prettig zeg maar, voel. Of dat er een soort van vrijheid is of openheid. Da dat heb ik zeker wel. Nou, misschien is dat dan gelukkig. Ik ja. zou het ook niet weten. Nee, ik weet het ook <laughs> niet. Hey, uh, maar je bent op een gegeven moment weer begonnen met werken. Ja. Uh, na die hele periode. We zitten, ik wilde toch nog even naar terug. Want ja, nee, ik vind het uh, handig denk, dat er veel mensen daar wat aan hebben. Uh, hoe is dat gegaan toen? Ben je weer... Uh... Heb je gewoon weer een brief geschreven? Ben je gaan solliciteren? Of ben je... Nee, ik, ik ben echt. Uh, dat is echt stapje voor stapje gegaan. Want ik had een uitkering, een waijon uitkering, heb ik volgens heb ik nog steeds. Ik geloof niet dat ik daar nog weer. Uh, heel, daar kom je niet heel makkelijk uit. Ook oh. niet als je zeg maar werkt. Oh. Maar uh, ik ben echt via het UWV daar gaan vragen van oké, okay, kan ik ondersteund worden om weer naar werk te gaan. Nou, dat is echt, dat was een heel gedoe. Um, in eerste instantie... Daar moet je zelf om vragen. Dat wordt niet... Uh... Ja, dat is nu wel anders hoor, want oh. nu heb je natuurlijk die hele participatiewet. Maar dit gaat dus over een jaar of zes geleden. En, en ik zat in de oude waaion, zoals ze die noemen. En dat was een beetje de waaion. Als je daarin zit, dan nou, zit je daarin en dan... Dat is het. Dat is het ongeveer. <laughs> okay. zeg maar vanaf het moment dat ik dat kreeg, <coughs> totdat ik daar zelf naartoe ging, heb ik daar nooit iets uh, verder van vernomen. Ook oh, niet? Nee, oh, nee. Dat is ook apart. Nee, ja. Dus toen was er nog niet echt een... Uh... Een, een idee van we moeten die mensen zo snel mogelijk weer aan het werk zien te krijgen. Nee, oh. nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is, nu, dat is nu denk ik wel echt anders hoor. Maar dat weet ik allemaal niet precies. Maar in ieder geval, ik ben zelf toen op zoek gegaan naar van oké, okay, wat zou ik kunnen en wat zou ik willen. Toen in eerste instantie kwam ik in een reintegratietraject waarin ze je ja, dan in allerlei van die gekke baantjes proberen te stoppen. Waar ik dacht, dit gaat, dit gaat ook niet werken. Um, en toen ben ik zelf eigenlijk een beetje op dat spoor van die ervaringsdeskundigheid gekomen. En toen heb ik dus die eenjarige opleiding daarvoor gedaan. En toen ben ik gaan werken. Maar ik heb daar wel... Voor mij is dat best wel een zwaar proces geweest. Omdat in dat hele proces van herstel daarvoor... Was ik natuurlijk... Los van dat ik dat wel nodig had... Had ik ook heel erg natuurlijk mijn eigen vrijheid. Hè? Ik sta mm -hmm. op zo laat als ik dat wil en ik ja. ga naar bed. En dan had ik wel een redelijk ritme... Maar goed, ik ging niet ochtends om zeven uur opstaan. Ik bedoel, dat is, ja, niet heel Waarom? Veel... Ja, toch? Er is niet heel veel reden toe als je niet uh... als hij niks hoeft te doen verder. Nee, precies. Nee. Maar door dat zo uh, jarenlang een beetje op die manier te doen... en ook, door, ja, ook wel door een zeg maar, beetje de kwetsbaarheid die ik heb... heb ik het heel zwaar gehad om in zo'n werkritme te komen... en dat vol te houden. Hm. Ik was in het begin echt kapot aan het eind van een dag. En ik vond het echt zwaar om het vol te, vol te maken. En dat heeft echt heel veel tijd nodig gehad om dat weer te trainen en te oefenen. Maar dat dacht je toen wel ook, oh, dit, hier heb ik gewoon even veel tijd voor nodig, of dacht je dit trek ik helemaal niet? Dat vooral, ik dacht ja. vooral heel veel, dit trek ik allemaal heel niet. Heel bang voor worden. Ja, had ik ook, zeker. En, en dat heb ik zelfs nu nog hoor, soms dan ja, weet ik veel, um, voel ik me niet goed en uh, slaap ik slecht en heb ik last van dingen en dan nog kan ik denken van, oh, er gaat dit... Uh, dit trek ik allemaal helemaal niet. En inmiddels, ik werk nu dus iets vijf en een half jaar of zo. Weet ik dat, dat ik dat het altijd wel lukt. Dus dat als ik gewoon ga, dat ik me daar allemaal wel doorheen worstel. En dat dat niet altijd even fijn is. Maar dat het wel, nou, dat het wel enigszins gaat. Maar in het begin had ik dat helemaal niet. En dan werd ik daar ook echt een soort van bijna paniekerig van. Dat ja. ik dacht, gaat dit allemaal wel goed en lukt me dit allemaal wel. Ze dus heeft gewoon heel veel, echt heel veel tijd gekost. En, en maar volhouden. Ja, dus toch maar aan zo'n ritme houden. Um, maar... En is dat dan dat je het belang heel dit voor ogen hebt? Of is dat ook iets wat in jou zit? Dat je gewoon een doorzitter bent en dat soort dingen gewoon niet snel loslaat? Ja, ik denk dat het in mij zit. Maar daar zit ook wel meteen een valkuil. Want in de eerste twee jaar van werk ben ik daar ook weer in doorgeschoten. Ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. Mm. Toen dacht ik, oké, okay, nou, nou ben ik er. En nu ga ik het doen ook, maar dan niet op uh, 100%, <lacht> maar op 150%, zeg maar. Ja. Ik ging ook heel erg mijn best voor doen. Dus daar ben ik op een gegeven moment wel weer bijna, bijna op stuk gelopen. En nu heb ik daar een betere balans in gevonden. Van, oh ja, de, uh, hè, het is uh, fijn dat ik werk, maar ik hoef niemand iets te bewijzen. En ook niet alles hangt er vanaf. En ik kan ook gewoon werken als ik me minder goed voel. Dat lukt gewoon. Zeg. En in het begin had ik dat vertrouwen helemaal niet. dacht ik, ja, maar als ik me zo slecht voel, dan kan ik toch helemaal niet werken. En heb je toen met je collega's daar ook over gehad? Uh, wel, zeg maar, met mijn directe collega's. En... Uh... Maar voor de rest ook niet echt, hoor. Het helpt mij ook wel. Kijk, zeg maar, privé ben ik heel open. Maar op werk helpt het mij ook wel om gewoon te gaan werken. En een ook masker op te zitten. Nee, ik voel het niet als een masker nee? opzet. Nee, want ik neem dat wel mee. Maar het helpt mij ook om zeg maar, daarvan afgeleid ook te zijn. Dus het is niet dat ik dan een masker ja, ja. opzet. Maar het is meer gewoon, oké, okay, ik ga doen wat ik moet doen. Uh, en dan helpt het mij ook om de aandacht soms wat weg te halen. Van, oh, ik heb de hele nacht niet geslapen. Want nou, ik had uh, stress over dingen of... Uh, nou, ik heb een periode gehad dat ik s'nachts veel last had van paniek en zo. Ja, dan voelde ik me overdag echt een soort van uh, uitgewrongen iets. <laughs> Vadokje. Ja, precies. Maar dan, dan hielp het mij juist ook wel weer om zeg maar, de focus ook op het werk te hebben. Ja, want als je dan thuis zit, wordt het, dat dag ook niet beter van? Nee, dat heb ik ook wel heel erg ervaren. Er is een hele tijd geweest dat ik dacht, ik moet thuis. Want dan is het zo rustig en dan heb ik alle tijd voor dingen. Maar inmiddels weet ik ook wel dat uh, juist dingen gaan doen dat me dat ook... Ja, Helpt om, om niet daar de focus de hele tijd op te hebben. Ja. Dat heb ik ook wel als een lastig ervaren in die hele psychiatrie. Het gaat alleen maar daarover. Alleen maar de focus ligt alleen maar op dat proces en wat er allemaal aan de hand is. En nu denk ik dat het heel goed is dat het bij mij daar vaak ook niet op zit. Want ik moet gewoon uh, werken of ik hè, nu met de studie bezig. Ik moet gewoon uh, met die studie bezighouden. Nou, ja, nou ja, het contra-gedrag is natuurlijk dat, hè? Dat is heel bekend. <laughs> Oh, vreselijk als je dat zo zegt. Oh. Ja, jij hebt je ook niks met wat te termen. Nee, echt helemaal niet. Ik heb nee. echt helemaal niks mee. Want ik doe ook wel eens namelijk helemaal niet contra-gedrag. Weet je, soms geeft me er ook wel eens uh, aan over. niet. Nee. nee, en dan denk ik, ja... Uh, dat was heerlijk. Ja, ja, ik voel me nu al slecht. Dus ik ga gewoon heel hele dag op de bank liggen, denk ik ook wel eens. Dus ja, het is ook niet zo dat het... Dat... Is daar ook niet één waarheid voor? Nee, hè? nee. En dat vind ik het lastige eraan. Ik heb natuurlijk wel eens eerder ook in een andere podcast iets gehoord... over dat contra-gedrag. Ja, als dat dan oh, ja. overal opgezegd wordt... Ja, dan, dan de, de, he, dat er bij alles waar je dan niet goed in voelt, wordt gezegd: ja, maar dan moet je juist het tegenovergestelde gaan doen. Nou, weet je wat het probleem is? Ik heb altijd een beetje het idee dat uh, er, naar mij, uh, dat soort opmerkingen gemaakt worden. Hè? Dus dat tegen mij worden: ja, als je je nu voelt ja. alsof je thuis dan moet je je contra-gedrag inzetten. Dan moet je juist nu. Maar als iemand anders diegene die geen nou diagnose heeft, gewoon een keertje een dagje denkt. Ik heb echt geen zin met die hond te gaan lopen en ja. uh, pff, hij bekijkt maar even ik ga wel twee uurtjes zegt niemand uh, maar het is wel goed om dat nu te doen want anders dan uh, verzoek je er straks ja, in en je moet nu contract ja. niemand zegt dat want nee. iedereen mag af en toe zijn momentje hebben ja maar, ja, ja. maar dat, dat ja, en dat dat vind ik het denk ik dan het probleem met dat soort termen weet je want dan denk je ja dat is ook weer zo'n hulpverlenersterm. het zo. ergste wat ik het, het hoorde maar dat is gewoon puur persoonlijk is dat ik echt wel nou, nee, ik denk niet dat ik overdrijf wel 50 keer van mensen hulpverleners, SPV's heb gehoord in het afgelopen jaar: je moet eens gaan wandelen. Ja, ga eens naar het bos. Ja. Kom je wel eens in het bos. Ga eens dus even een stukje wandelen in het bos. Ah, dus lekker even eruit. Eerst maar een uurtje. Ja, oh, ja. ja uh, dat is al die. Dat is, dat is ik, zie, ik ga echt, ik heb een hond, daarom kom ik buiten, maar ik ga echt nooit in mijn eentje naar een bos en in mijn eentje een boswandeling maken. Dat is niks voor mij gewoon. Nee, nou, maar dat is het advies toch? wat aan iedereen gegeven wordt. Ga ja. lekker een stukje wandelen, ga lekker wel in het bos ja, lopen. Ja. Dat is Zo goed voor je? Ja, ja maar, dat, maar dat is natuurlijk met veel van dat soort dingen dan heeft het bij een paar mensen gewerkt en Precies. dan is dat geonderzocht... en dan moet iedereen dat vervolgens gaan doen. Ja. En dat is denk ik ja voor mij een van de belangrijkste dingen... ook in mijn eigen proces. Ik wil er gewoon achterkomen, wat werkt voor mij? En niet wat denkt iedereen dat goed voor mij is... Of wat zou goed zijn voor de mensheid? Nee, wat, wat werkt voor mij? En dat zijn ja. soms ook dingen die misschien helemaal niet zo constructief zijn. Weet je, voor mij werkt het ook om uh, af en toe eens een avond uh, veel wijn te drinken. En de hele avond met vriendinnen te hoeren. Tuurlijk. Ja, yeah. maar goed, uh, hè, alcohol wat was dat van gezegd. <laughs> ja, uh, uh. Yeah, yeah. En, en, je, en dat is ook zo, als je dan eenmaal zo'n stempel hebt. Ja, dan, dan lijken dat soort dingen bijna niet meer te mogen of niet meer te kunnen. Nee. Terwijl ik denk, ja, doe gewoon, doe wat voor jou werkt. Ook al denkt de hele wereld, uh, slecht idee. Ja, lekker belangrijk. Maar ja, het je, je, ja, is helemaal waar. Ik ben het er met je eens. Maar er zit natuurlijk ook wel een klein kanttekeningetje aan. Ik vond het bijvoorbeeld erg leuk om uh, altijd vroeger de verkiezingsnacht in Amerika zo te volgen. Weet je wel. Dan ging ik mm -hmm. heel de nacht voor de televisie zitten. Mm -hmm. En dan zocht gewoon in school. Nou, maar het maakte me niks uit. Ja. Maar nu weet ik, als ik dat doe en ik haal de nacht door, ja, dan ben ik meteen ontregeld. Dus uh, voor mij zitten er, en dus, dat geldt dan weer voor mij persoonlijk, ja. moet ik dat dus... Ja, maar niet doen. Of in ieder geval maar een half nachtje. Nou Ja, maar dan, dan heb je toch gevonden wat voor jou dan werkt. Precies, precies ja, weet je, ja. Ik denk dat ja, je kan ook denken, nou ik wil dat toch de hele nacht doen. En de consequentie daarvan die neem ik. Ja, ja, ja. zo heb ik ook mensen gesproken die in ja. de podcast... en die denken, ik wil uit van, uh, ja. naar een concert toe. En dan weet ik dat ik de volgende dag gewoon even uh, ja. er niet ben. Nou. Ja, nou ja, ook prima denk ik. Ja. Het is uiteindelijk denk ik dat je zelf die overwegingen moet maken. Ja, jouw manier om je leven ja. te delen. Ja, dat ja precies. Uh, en wat doe je nu eigenlijk? Doe je, je werkt. Ja, je zei in de... Ja, ik werk in de, de, psychi ja, ik werk in de psychiatrie. In een uh, coördinerende functie. Rondom alles wat met ervaringskundigheid en herstelondersteunende zorg te maken heeft. En daarnaast doe ik een opleiding. Ja, wat, ik, ik zit een beetje haast te maken. Want je moet zo meteen weg. Ja, want ik <laughs> moet het college volgen. Daarom zitten wij zo vroeg in de we, ochtend... Ja, uh, de zon is wel inmiddels op. Ja, de zon is op. Dat is wel <laughs> hele mooie. Nee, ik ben uh, een hbo-opleiding gaan doen. Theologie, geestelijke begeleiding. Om eigenlijk naast mijn werk ook wat verdieping te zoeken. En ook te kijken hoe zeg maar, het hele zingevingsgebeuren en ervaringen... dat wat meer met elkaar te gaan combineren. Um, dus dat doe ik nu en daar ben ik hartstikke druk mee. En hoe, wat is jouw rol, zeg maar, coördinerend? Spreek je dan... Cliënten ook? Nee, ik spreek weinig cliënten. Ik ben vooral uh, bezig met de ondersteuning van de ervaringsdeskundigen. Dus uh, het coachen daarvan en uh, scholing en intervisie aan hen geven en ondersteunen op de werkvloer, maar ook... Teams ondersteunen, herstel, ondersteunend werken. Ook beleidsmatig daarop meekijken. En het ik... idee wat jij dan hebt, hè, hoe jij daar dus nu over... waar we het nu een anderhalf uur al over hebben. Ja. Valt dat ook een beetje goed bij andere mensen die ervaringsdeskundigen zijn? Dus zo van, je moet het puur persoonlijk maken. Ja, nou ja. We, ja. Dat is belangrijk, lijkt ja. me, als je dat werk doet. <laughs> ja, nou ik probeer eigenlijk in mijn werk niet zeg maar... Um, te zeggen hoe mensen iets moeten doen. Ik probeer zeg maar hetzelfde... Zelf, ja, voorbeeld vind ik niet helemaal het goede woord. Meer een soort van role modeling te doen. Dus ik probeer mijn werk zo te doen zoals ik denk dat dat een goed idee is. En hoe anderen doen, dat mo moeten ze ja, zelf weten. Ja, je hebt niet zoiets. Ik moet een beetje leren dat uh, niet... Uh... Bevooroordeeld ergens in moeten stappen. Uh, ook niet zo kant-klare oplossingen willen neerleggen bij mensen. je moet het laat mensen zelf vertellen waar ze mee zitten. Mm, dat, ja, dat, dat soort simpele. Ik, jawel, dat soort dingen probeer ik natuurlijk wel uit te dragen. Want dat is denk ik ook onderdeel van herstelondersteunend werken. Dus dat probeer ja. Maar ik probeer dat wel altijd op een manier te doen dat het. Um, kijk, ik. ik ik ben niet tegen de psychiatrie of tegen de hulpverlening. Ik denk dat daar hele goede dingen in zitten. En ik denk dat die bron van ervaringskennis, zeg maar het hebben van ervaring... en daar dan een beetje overstijgend iets over kunnen zeggen... dat dat een extra bron kan zijn om toe te voegen. Maar ik denk niet dat het alles anders moet. Dus zo probeer ik het ook naar voren te brengen. Van, um, ja, ik, ik neem iets mee, ik heb die ervaringskennis, ervaring van mezelf... maar ook van anderen en ook een theoretisch kader. En vanuit daar zijn er dingen die kunnen ondersteunen. Maar ik denk ook wel dat die, hoe ingewikkeld ook die verandering is, denk ik ook wel gaande. Hè, in de zin van dat er toch wel steeds meer naar het verhaal van iemand wordt gekeken. Er wordt echt wel geprobeerd om. Ja, zeker. Ja, dat, ja. Uh, daar zit wel, ook met medicatie. Uh, ja, hoort precies. ook steeds vaker dat het uh, heel precies. persoonlijk wordt. Precies. Dus daar ja. zit wel steeds meer beweging in. Dus die, die toevoeging probeer ik wel te doen. Ja, dus een beetje meer op die manier. Maar ik ben niet de soort, ik wil niet een soort van. Uh, Goeroe. Nee, die een <laughs> nee, uh, mooi nee. idee heeft over hoe het allemaal kan veranderen. Nee, want ik, ik vind dan ook dat ik hetzelfde ga doen. als waar ik eigenlijk iets over zeg. Want dan zeg ik: Oké, okay, kijk naar iemand anders in zijn geheel. en, uh, en nou, hè, neem, neem alles van iemand mee. en, en werk niet te veel op, op de diagnose of op het probleem. En dan ga ik tegen. ga ik eigenlijk anderen hetzelfde benaderen. Ga ik zeggen: Ja, maar ik zie daar een probleem. dus daar moet iets aan gedaan worden. Snap mm. je? vind ik dan een beetje hetzelfde proces. Als ik graag. Wil dat anderen herstelondersteunend werken, moet ik dat zelf ook met anderen doen? Ja, nou, ik snap niet helemaal wat je bedoelt, want nee, het ja. is, uh, de, volgens mij is dat dan een proces meer. Ja, maar het is ook... kijk als En dat ik proces tegen kan je veranderen natuurlijk om de hulpverlening beter te maken. Ja, maar als ik tegen hulpverleners ga zeggen wat ze zouden moeten doen... dan doe ik toch hetzelfde als waarvan ik vind dat zij dat niet met cliënten moeten doen... Ja, maar dan gaat het misschien over... Iemand, misschien zie ik het verkeerd... maar dan gaat het meer over iemands persoonlijk leven... wat natuurlijk weer per persoon heel anders is. Maar zo'n behandeling is natuurlijk gewoon wel... Hè, werkt of niet. Dus je kan zeggen... als we wat meer luisteren naar de ervaring van de cliënt... werkt zo'n behandeling, zo'n proces beter... dan wanneer we dat niet doen. Ja. Dus, dus moeten jullie dat allemaal gaan doen. Ja, ja ik weet niet. Ik zie ik... je lach ik geloof Nee, ik snap wel wat je zegt. Alleen ik, ik zelf zit daar denk ik dan gewoon wat anders in. Ik denk dan laat ik zeg maar... Het goede voorbeeld geven. Ja. ja, en de dingen naar voren brengen waarvan ik denk dat die belangrijk zijn... maar niet met het idee van zo moet een ander dat gaan doen. Nee. Moet hij zelf weten. Ja, vind je dat echt? Want het gaat natuurlijk ook wel over de gezondheid van mensen met wie ze praten. En dat zijn ervarings, dus ervaringsdeskundigen. Ze hebben weliswaar een opleiding gedaan, maar ze hebben hun eigen ervaring. Daar praten ze over. Ja, maar ik probeer ook Moet er dan niet een soort van één lijn in zitten een beetje? Want je Bij de ervaringsdeskundige ja. Bedoel, ja. Dus dat dat proces meer een beetje gestramleid wordt. Je hebt natuurlijk ervaringsdeskundigen... op totaal verschillende gebieden... die natuurlijk ook totaal verschillend denken over. Bij een heeft de medicatie heel goed geholpen... bij de ander weer helemaal niet. Ja, nou ja, daarom denk ik dat ik een beetje... wat ik net zei... dat de inbreng van ervaringskennis heel belangrijk is. Dus niet zozeer je persoonlijke ervaring... want dat is wat voor jou werkt... Ja. maar dat je het veel meer hebt over het proces van herstel. Precies, precies. Vrije ruimte voor een ander maakt om te kijken wat werkt voor mij en wat, hoe ziet mijn herstel eruit. En, maar ook daarin probeer ik wel gewoon dat uh, te, te doen in mijn rol. Zoals ik ja, daar een beetje, ja, hmm. ja, beetje rol moet. Dus minder een wereldverbeteraar op dat, dat vlak. Ja, ik, heb dat... ik denk dat we dat wel nodig hebben. Ja? Nou ja, het gaat langzaam de goede kant op, wat je net zei. Er, ja. er komt veel meer aandacht voor, maar ik denk dat er nog steeds een hoop te verbeteren. Wordt. Ja, dat denk ik ook hoor. Ik denk dat er nog heel, echt heel, heel, heel veel te doen is. Alleen ik ja, probeer dat zelf misschien op een wat meer... Uh... Ik bedoel, we hebben het nu in anderhalf uur tijd bijna we hebben nog niet eens gehad over een diagnose. We hebben volgens mij niet, nog niet één keer letterlijk de diagnose genoemd. Nee. Nou, dat, is toch, dat vind ik juist mooi. Ja, nee, dat, dat soort dingen vind ik wel. Maar ik probeer dat dus in mijn werk ook niet te doen. Wordt natuurlijk heel vaak nagevraagd van wat is jouw ervaring precies? En daar geef ik gewoon geen antwoord op. Ja. Hmm. Ik vertel iets over. Uh, ik wil best, zoals nu, ik wil best iets vertellen over mezelf. En hoe ik er nu in zit. En hoe dingen bij mij werken. Maar ik ga niet praten vanuit dat soort kaders. En dat doe ik nooit. Ook niet binnen mijn werk. Nee. En, da en daarin probeer ik dan in die zin iets anders te doen. Of een verandering te brengen. Ja. Maar ik heb. Ja, dat wereldverbeteraar dat heb ik al lang losgelaten. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, denk er nog eens over na. Dat klinkt wel goed wat je allemaal zegt. Ja, maar Volgens ik denk. Volgens mij hebben mensen er wel gedaan? Ja. ja ik denk dan, ja, dat. Maar goed voorbeeld ja. doet goed zegt het toch? Ja, zoiets ja. Zo denk ik er een beetje over. Van, Je kan andere mensen niet iets opleggen. En ik heb ook, probeer ook wel gewoon vertrouwen in mensen te hebben. Iedereen ontwikkelt zich toch wel. Dat is echt niet van mij afhankelijk. Dus ja. Nou. Nee. Nou. <laughs> nee, ja, sommige ik... mensen hebben af en toe een beetje hulp nodig. Ja, maar dat en, probeer En dat kan jij ja, best geven, denk ik, hoor. Ja. Dan je... ja, dan probeer... Misschien onderschat je dat een beetje, denk ik. Ja, ja misschien. Ja, ik weet niet. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat je dit verhaal wil vertellen... En ik weet, we je zo meteen uh, weer achter de, de zoom meeting uh, ja, ja, alle colleges zijn in teams, dus... Verschrikkelijk. Uh, ja, ja, dat is er wel... <laughs> dat had ik natuurlijk niet bedacht toen ik ging studeren, nee, nee. zeg maar. Het was, uh, dat snap je. Eigenlijk waren alle dinsdagen had ik gewoon nog les op locatie. Alleen sinds de nieuwe lockdown is dat dus uh, klaar. Oh. Ja, dus daarvoor was dat nog wel in de grote kerk in Utrecht. Oh, wat leuk. Ja, heel leuk. En oh. er was ook echt een fijn uitje, dus dat is nu... Uh, uh, het is groot zat toch om een beetje afstand te kunnen houden, zou je zeggen? Ja, maar het moet gewoon allemaal dicht. Alle scholen ah, oh, zijn natuurlijk. gewoon dicht. Ja, ja. Nou, ja, ja, ja. Het, gaat, het is daar verder gewoon uh, volgens de maatregelen. Maar nu dus via Zoom, of niet via Zoom, via Microsoft via, Teams. Ja. Weet je. Uh. ja. ja. Maar op zich dan nog, ik vind het echt leuk om ermee bezig te zijn. Om iets anders te doen. Dus, uh... Nou, ik wens je daar veel... We moeten ermee stoppen, want je moet gewoon gaan. Want het je te laat straks voor je zo, ja. voor je meet. Uh, ja, ja. Nou, jij dank je wel ook. Ja, heel erg bedankt voor je verhaal. Ja, geen probleem. Tot zover de pillenkast van deze week. Heb je zelf wel bij psychische problemen nodig? Je weet het, neem contact op met je huisarts. En heb je gedacht aan zelfmoord? Bel met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week weer een nieuwe pillenkast. En dan op een iets beter tijdstip, hopelijk.